Ja, ja luisteraartjes, dus, uh, daar zijn we weer. Hè. Het is uh, vandaag uh, zondag 13 oktober 2013. En het is nu bijna drie minuten over acht. Je luistert uh, naar een live uitzending van Eurosa Radio, live vanuit studio in Laakwater Den Haag. Zet op de site uh, www.eurostarradio.nl En dan klik je op de chatroom, dus uh, linksboven de pagina. En dan zie je ook de ja. je moet hem opnieuw uh, de flashplayer aandoen. Of een van de uh, drie andere players, de real player, de Windows player. En dan hebben we ook nog een quickfit, nee, real. <laughs> real player. De Apple player. Hoe kom ik aan quickfit jongens? <coughs> maar goed. Uh, Oké, okay. je kunt dus ook met een Apple computer luisteren. En uh, ja, daar valt het wel een mouw aan te passen. En als je geen van de spelers hebt en je hebt een flash op je computer, dan kan je gewoon via de flash spelen. Het beeld wat je beneden ziet, uh, ja, je, het is alleen maar een, een uh, introductiefilmpje. En uh, ja, dat is, uh, dat is het eigenlijk, want uh, de Bambus werkt bij mij helaas niet, dus ik kan geen beelden laten zien. Blijf u nou, vanuit mijn studiootje, helaas. Dus uh, dat terzijde, oké, okay, we gaan de muziek even uh, ver op de achtergrond draaien. Goed, uh, jullie kunnen uh, skypen en jullie kunnen uh, chatten. En de chatroom staat open, in ieder geval naar mijn weten. En uh, ik zie... Uh, ja, eens even kijken hoor. Ja, oké. Okay. Goed, uh, dus jullie uh, jongens, kom maar los. Jullie kunnen bellen via Skype. Mijn Skype is nu aan. En uh, ja, chatten mag ook. Dus uh, kom maar op. Ik ga het, uh, in ieder geval <laughs> een liedje draaien. Van, uh, van Orvins met Around en als een instrumentaal uh, nummer. En nou, hier is hij dan. Ja... Ja, dat... Uh, dat was... Uh, Ayaviza's Salonis Featuring... Featuring... Weet ik veel wie... Ik kon het eigenlijk niet lezen, want het zat zo raar geschreven... Met het nummer Love is Blind... En daarvoor hoorde je... Our Things... Met Around... De instrumentale versie... Ja, het was vandaag een regenbaar van welste hier in Den Haag. En ik denk ook in de rest van het land. Enorme stortbuien zijn er gevallen tot nu toe. Het regent trouwens nog steeds. En gisteren was het uh, wel bewolkt, af en toe zonnig. Maar wel droog hier in het zuidwesten. Maar uh, vandaag, oh, oh, oh. En dat, uh, dat blijft voorlopig nogal even een paar dagen doorgaan. Dus uh, dan weet je dat alvast. Nou. Het is uh, 13 minuten over 8. Het is uh, zondag 13 oktober 2013. En ja, is het naar een DJ Aap. En het volgende nummer gaat over de regen: Dat is The Fixer met Rain. dat was uh, The Fixer. The Fixer met Rain. Prachtig liedje. Met uh, <coughs> ja, wat oerwoudgeluiden op de achtergrond, hè. <coughs> bosgeluiden of zo. Uh, wat de regen. Het uh, ja, leuke sfeer, uh, sfeertje creëert dat wel. Alsof je in de regenwouden van Zuid-Amerika bent en Brazilië of zo. Het volgende, maar. Is van uh, The bed And, uh, Drums of love, de uh, yeah, free horses. Is, uh, dat was uh, Mood met Drums of Love Free Horses. En daarvoor hoorde je The Fixer met The Rain. Oké, okay, we zijn toe aan de uh, volgende nummer. Zijn worden er weer twee. Dat is onder andere Blue Sound van Gabriel Fernandez. En Pure van D.J. 3 Normal. Oké, okay. nou daar komt ie. Nou, als jullie kunnen bellen, je kan ook op de Sky komen. Dus... Uh, het Skype-adres is DJ, dus DJ.jaap. En dan kan je live inbedden. En je kunt natuurlijk ook naar de chatroom van Eurostaradio.nl. En hier is Gabriele Fernandez met Blue Sound. zo so kort was, oké. Okay. Uh, volgende nummer, dat, uh, dat is uh, ha, ha, ha. de band um, mm -hmm. DU3 Normal Met, het liedje dat heet Pure, maar die duurt wel wat langer. Dab, dab, dab, dab, dab, dab. Uh, do you 3 normal met het nummer Pure Oké, okay, uh, we zijn toegekomen aan het volgende liedje Dan moeten we even kijken hoor Want ik heb alles, terwijl deze twee nummers aan het draaien waren Heb ik even twee liedjes uitgezocht van tevoren Want dat werkt natuurlijk wel een stuk sneller hè? Natuurlijk, uh, ik heb hier voor mijn scherm een, uh, een audiomixer. Een virtuele audiomixer. En uh, daar speel ik alles op af en uh, dat gaat naar de streamcomputer toe en die zendt dat uit en, uh, en dat allemaal in 128 kbit in stereo. En uh, ik heb uh, luisteraars gevraagd uh, wat vonden jullie van de geluidskwaliteit en dan kunnen jullie dat op de Skype uh, en uh, ook op de chat. Ik zie dat net Bobby op de chat zit, welkom Bobby. En uh, ja, de Skype staat open, dus als je wil kan je in de uitzending komen, het uh, Skype adres is uh, hoofdletters DJ, D van Dirk en de J van Jacob, dan een punt en dan Jaap met hoofdletter J. En dan kan je in de Skype uh, live in de uitzending komen als je dat wil. Maar als je liever alleen maar wil luisteren, kan dat ook. Of alleen wil chatten, prima allemaal. Maar goed, we gaan nu twee liedjes draaien achter elkaar. En dat uh, is de um, uh, Womp met snakes and ladders en Gabriel Fernandez met de blue uh, sound. Let's dance a little closer and the sooner your lips touch mine. hold tight for the lunar eclipse 15 years on a teenage spaceship I might have grown up but I never faced it Some people never seem to change that much I guess that you can never really fake that touch You go down the snakes and up the ladders Jump the fire and dodge the daggers, I'm moving too fast and I can't slow down Burn all the bridges in my hometown Up the ladders and down the snakes. I never seem to learn from my mistakes. Up all night and I'm feeling ill. I spend my last two dollars on a sleeping pill. I wasted all my time on original sin. And I spend all my money on invisible things. And now I flick through the relics of my memory banks while dodging all the bullets from enemy tanks. You best prepare for the unexpected We all fall in love and we all get rejected Craving that taste so addictively delicious But some of those girls are particularly vicious and some of them will love you, some of them will harm you They'll tear you apart like a school of piranhas They'll feed on your flesh and they will drink all your blood And then leave you alone just to sink in the mud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 We hebben een beller, we hebben een beller. Hallo Marcus. Hallo, ja. Hoi Marcus, hoe is die jongen? Goedenavond, ja. Goedenavond overigens, ja, gezellig. Le leuk om je te spreken, jij bent graag te bellen. Ja, leuk joh. Ja, het, is weer, het is weer zondagavond. Ja, het is weer zover hè. En eh, jij ja. zit volgens mij nu achter de computer, klopt dat? Nee, nee, nee, ik... Um... Ik zit uh, nog nu weer op de, uh, de Vita. Oké, okay, via de Vita, oké. Okay. Maar maakt niet ja. uit. We doen welkom in ons programma. Ik zie dat Bobby ook op de chat zit. Maar uh, ja, ik zit. Uh, <laughs> ik heb een reactie gegeven. Maar ik denk dat hij even iets anders aan het doen is. Maar hij, hij zit wel op de chat. Oké, okay. op... ja, ik kan nu helaas niet op de chat komen. Nee, ja, op de chat van de site, hè. dus niet van uh, Skype of zo ja, misschien dat, uh, dat Herman er nog bij komt. Ik, ik heb Herman nog wel even op, uh, op de dingen gezien, op de Skype. Maar toen was hij weer weg, dus... Uh, oh, oké. Uh, oké, okay. okay. ja. En uh, ja, oké, okay, we zien het wel uh, hoe het vanavond loopt. Heb je nog, nog iets meegemaakt vandaag? Vandaag, uh, ja, niet... Echt bijzonder veel, maar het was ook best wel uh, vervelend weer, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik ben uh, vanmiddag naar mijn moeder geweest met mijn vrouwtje samen. Oh, okay. maar, uh, nou, het plenste als een gek buiten, joh. En uh, ik moest echt mijn stuur goed vasthouden, want ik waaide zo wat van de A12 af. Oh, <laughs> ja, het, ja, die auto is nogal uh, windgevoelig, dus... Uh, en het waaide nogal oh. hard ook, dus... Ja, want ik hoorde dat... Um... Dat het in het zuiden, dus uh, Zuid-Holland en Zeeland, erger is uh, dan in Noord-Holland. Ja, dat klopt. Want ik heb op Facebook, waar Sunset, uh, zag ik dat de partytent uh, was omgewaaid in de tuin. Waar we dat feestje ja. hadden een paar weken terug. Ja, ik heb het ook gezien inderdaad. Dus uh, ik hoop niet dat er al te veel schade aan is. Want het is best zon, want die dingen zijn voor mij best wel duur. Zo'n uh, partytent, met zo uh, ja, niet, ik bedoel niet zo'n goedkope, maar het was best wel een eentje met een stevig frame. En die lag ja. echt uh, op zijn kant, zag ik. Ja, zonder. Ja, maar ik hoop dat die niet stuk is, dat de schade meevalt. Nou ja, ja die... ze kan misschien via de verzekering misschien verhalen. Ik weet niet, uh, als, uh, als dat tegenwoordig uh, geldt, dat ook uh, met het weer, geloof ik, hè, dacht ik. Als, uh, dat zou kunnen, dat, misschien je... heeft ze ook nog garantie, dat zou ook kunnen. Ja, maar garantie valt niet onder schade hoor. Dat is oh, dat al, alleen als de fabrikant, zeg maar, uh, uh, schade tijdens de fabrikage dan wel. Maar als het uh, thuis gebeurt, dan, uh, dan moet je dat op je inboedelverzekering uh, verhalen, denk ik. Ja, dat is waar, Voor dus ja. Volgens mij uh, ben je voor natuurgeweld tegenwoordig ook volgens mij uh, verzekerd, hoor, als alles goed zit. Ik hoop dus, het wel uh, voor, uh, Sintzit, ja. Ja, want uh, ja, het zou vervelend zijn voor de, ja, toch? Die dingen die kunnen inderdaad best wel duur zijn, ja. ja. Ja, ik weet niet wat dat ding gekost heeft hoor, maar hij had een heel stevig metalen frame. En, ja. Uh, ja. En uh, best groot, best een groot ding hoor. Dat, uh, dus, uh, volgens, mij, volgens mij kunnen die wel zo'n, nou, 100 euro zijn denk ik, dat nou. sowieso. Ik, ik denk dat dat. Ja, ik, ik heb geen idee wat het kost hoor. Maar voor mijn. Uh, ik heb zo'n idee als ik dat ding gezien heb dat die wel wat duurder. Uh, we rijken we op 200 of zo, denk ik. Ja, oh, of, dat, ongeveer. Ja, het, kan, het kan misschien iets minder zijn. Maar zeg maar tussen de 100 en de 200 zal die wel kosten, denk ik. Ik heb ja, ja, ge je, geen idee verder. Maar. Je hebt natuurlijk ook forma verschillende formaten en ja. uh, stijlen. Dus ja, het zou best kunnen. Ja, het was uh, ja, best een mooi ding hoor. Uh, want uh, ja, de meeste van die party tenten zijn uh, in het vierkant. En dat als iets rechthoekig. En uh, ja, de meeste die... Uh, dat is helemaal waar je houdt. Als het dan stormt, dan leggen ze bij een zuchtje al om, zeg maar. En dat was best een uh, stevig ding hoor. Oké, okay, dus, uh, ja, dat is wel zonde hoor, als er uh, schade aan is. Ja, want ik... Uh, ja, ja, ik weet niet of die stuk is hoor. Ik zag hem op zijn kant leggen op die foto maar uh, misschien is er iets wat verbogen, dat weet ik niet. Maar misschien is het wel uh, een tip, uh, ik weet niet of uh, Sunset meeluistert. Misschien is het wel een tip om zo'n ding te verankeren aan een muur met uh, kettingen of zo, Dat hij oh, in ieder geval niet, uh, niet om kan waaien. Ja, ja, het legt er ook aan hoe staat de wind, hè? Ja. Hoe staat ja. de wind, ja. Dus uh, dan kan die weer misschien tegen de gevel aan of zo. Uh, ja, ik weet het niet. Maar... Maar ja, ja, ik denk, ik denk dat, dat, dat we voorlopig. Uh, voorlopig zullen we ook niet zo, zo goed weer meer hebben, denk ik. Nou, ik geloof dat we tot woensdag. Uh, zeg maar maandag en dinsdag blijft het nog spoken. Zeg maar. Maar ik vanaf ja? woensdag al ietsje beter wordt. Het wordt zelfs nog wat warmer. Het kan tot oh. acht, 18 graden oplopen volgens de voorspellingen. Nou, kloppen die tegenwoordig ook al voor geen meter. Maar goed, nee. we zullen het wel zien. Hè? Nou, of, dat zou wel heel wat zijn. 18 graden. Ja. Nou, ik denk, eh, wat denk je? Ik was bij mijn moeder. Hè? En ik had mijn mobieltje meegenomen. Mijn smartphone. En eh, ik denk, ja... Eh, en mijn zender, die heb twee dagen lopen draaien tot nu toe. Vanaf eh, vrijdagavond om een uur of acht. Tot, eh, tot, heeft hij achter elkaar muziek gedraaid. Allemaal oude programma's herhaald, Ook van... Eh, van Sunset heb ik uh, een aantal mixen gedraaid. Oh, leuk. En, uh, en toen uh, heb ik uh, mijn smartphone meegenomen naar mijn moeder. En ik denk, ja, er moet toch een, een manier zijn om te kunnen luisteren online. Dus uh, ja. ja, en als ik naar mijn site rechtstreeks ga, dan kom ik daar wel op, maar kan niks luisteren. Ik kan ook niet chatten. want uh, uh, smartphones. Uh, die accepteren via uh, de Android geen uh, uh, Flash meer. O, oh, dat is wel minder hè. En, uh, maar wat zag ik tot mijn uh, stomme verbazing? Ik denk, nou weet je wat, ik ga eens even kijken op de website uh, van... Um, ja, dat is van Winamp. Dat ken je wel hè, Winamp. Met die bliksem. Yeah. Uh, ja, ja, inderdaad. En dan heet... Uh, hoe heet dat nou ook? Uh, ja, joh. Dan moet je dat intypen, die naam. En dan stond daar... Uh, ja, de Zaitan van uh, Winamp, uh, Soundcast. Ja, ik weet alweer. Soundcaster. En ik zit te zoeken. En ik zie ineens apps voor Soundcastplayer, voor smartphones en tablets. Ik denk, dat is de kans, jongen. Dat ga ik proberen. Het oh, duurde oh. wel een kwartier voordat hij hem gedownload had. Maar goed. En wat denk je? Ik klik EuroStar Radio NL in. Met tussen elk woord een, een, een spatie dus. En wat denk je? Ik kan naar mezelf luisteren. Oh, helemaal mooi. Maar mijn moeder, uh, ja, daar hebben ze geen uh, internet. Dus uh, ik moest het dus via de verbinding van mijn provider doen. En om de minuut viel hij uit en dan moet hij weer opladen en dan speelt hij weer verder. Want hij draait op 128 kbit tegenwoordig. Hij neemt, ja. Uh, ja, hij neemt het ook op, om, uh, omdat ik nu via M3W uh, uitzend. En alle non-stop muziek wat ik uh, draai, die neem ik op via de Virtual DJ. En die, en die draai zet ik dan op 192 kbit en die zend ik dan gewoon in 128 kbit uit. Dus je hebt altijd optimale geluidskwaliteit. Maar wat gebeurt er nou? Ik kom thuis en ik zet mijn wifi aan. Tenminste, die stond al aan, maar ik denk, mijn telefoon zit thuis op de wifi. Dan heb je gratis internet in principe. En, ja, klopt. En, en daar blijft hij gewoon draaien zonder stoppen. Via, als ik naar mijn eigen zender uh, aanzet. Oh, goed. Ik denk, maar dat is mooi. Want de batterij was bijna leeg. Dus ik heb de stekker in het stopcontact gedaan. En wat denk jij? Hij blijft gewoon on, zonder uh, bugs en zonder problemen. Blijft hij gewoon doorspelen. Ik denk, wauw. Dan heb ik een speciale Winamp player Speciaal voor Smartphone. Die kan je gaan downloaden. Dus... Dus tip voor jullie, uh, dat uh, ja, dus, uh, als je de app opzoekt van, uh, uh, van de Winamp, en dan moet je gaan naar de mobiele versie, en dan staat er vanzelf al aangegeven, het duurt even met downloaden, maar dan kun je beter thuis doen via je wifi, dan gaat het even wel wat sneller. En uh, nou, hij werkt fantastisch. Je kan zelfs op de, als je bepaalde, uh, ja, daar zit een bepaalde knop op. Als je daarop klikt, dan zie je via Google je website. En, en ook alles wat ik heb opgenomen, wat ik op Argif heb gezet afzet, staat er allemaal bij. Ik denk, nou... Oh, dat tot... is wel mooi, hè? Ja. Hey ja. Zuidkastcom uh, is ook een goede radio site. Klopt, Bobby. Ja, Go Bobby die schrijft nu in de chat. En uh, die zit uh, mee te luisteren. En dat klopt, uh, dat klopt, Bobby. Sidecast uh, Virtual DJ 7. Ja, klopt ook, die heb ik ook. Dat is een hele goeie. Ik weet niet, uh, Bobby of jij hem ook gebruikt... want ik reageer maar even via de radio. Dus je zit nu met te zie ik. Uh, Virtual DJ 7, de gratis versie. Ik heb ook de betaalde uh, versie. Toen heb ik uh, dat apparaat gekocht. Dus gewoon een tastbare uh, hardware. Zo'n mengtafeltje, die je toen uh, bij de Mediamarkt gekocht... En dat ja. denk, was nog 200 euro ook. En, uh, en er zat ook die software bij, maar ik kon veel minder. Ik kon niet opnemen. Ik kon niet uitzenden. Ik kon wel mixen en, en muziek afspelen, maar opnemen ging niet. Hè? Oh. Ja. En uh, ik denk, God, oh, uh, ik, ik denk pot voor drie weet in dan betaal je 200 ja. euro. Denk je dat je, je kan het wel kopen hoor, die, want dan kan je zelfs uitzenden via Virtual DJ, kan je zelfs uitzenden rechtstreeks, maar dan, dan dwingen ze je weer nog meer software te, te kopen via het internet. Dan kan, dan kan je dat downloaden en dan kan je dat erin stoppen. Ik voelde me wel belazerd moet ik zeggen, dus ik heb die uh, mengtafeltje eraf gezoden, dat. Sorry dat ik het zeg op die manier, maar ik ben heel boos wat dat betreft. Ja. Dan heb ik zelf van Berhinger een mengtafeltje met uh, vier stereokanalen. Dus eigenlijk heeft hij acht kanalen, maar uh, acht mono en vier stereo. Nou moet ik wel zeggen, dat de eerste twee kanalen alleen voor de microfoon. En de volgende twee kanalen, uh, daar kan dat zijn dan uh, ja, eigenlijk twee apparaten. Nee, twee apparaten. Dus uh, de computer uh, waar ik naar stream, die zit erop aangesloten... En dan kan ik er nog een apparaat op doen. En dan ga ik in de toekomst... wil ik daar de Skype op aansluiten... op een apart computertje. Zodat ik... Uh, we gewoon door kunnen praten met elkaar... zonder dat de luisteraar het hoort. Want Dat is wel makkelijk... want als ik een muziekje wil draaien... en mensen hoesten... of, uh, of niezen... dan horen ze dat ook, hè? En dan kunnen jullie ja, natuurlijk ja, niks... Ja, dat klopt. Dan kunnen jullie natuurlijk niks aan doen... maar dan kan ik dat... dat wegdraaien... want ik wil over een... niet al te lange tijd... een mini-laptop kopen... En uh, nu wil ik die daar uh, voor de Skype gebruiken, zeg maar. Ja, dan is het, dan is het iets, uh, iets professioneler ook, hè, dan denk ik. Nou, uh, weet je wel, het gaat me om het gemak. En het is natuurlijk uh, wel makkelijk als ik bijvoorbeeld, uh, als je iets privé uh, hebt heb te melden wat de luisteraars niet willen weten. Bijvoorbeeld uh, zeg joh, hier heb je mijn maar. En dan kan ik uh, zeggen, nou, we draaien even een muziekje. En dan... Dat wij wel zo met elkaar kunnen praten. Uh, ja. Maar niet, uh, want uh, het is zo... Als ik mijn microfoon hier wegdraai... Dan hoor jij mij wel. Ik heb het over de microfoon van de uitzendingen. Ja, precies. Dan hoor jij en ik elkaar wel via de Skype... Want dat gaat weer via die andere microfoon. En die zendt dan uit via de computer die de muziek draait... En uh, de muziek gaat weer van die computer naar computer 2, dat is dan de streamcomputer. Nou, als ik nou bijvoorbeeld, jij ja, wil uh, je nummer geven, maar je wil niet dat iedereen het hoort. Tenminste, wel op de chat, horen ze het wel mee, op de Skype dan, maar niet op de ja. radio, want er zijn misschien meer luisteraars als wat we weten. Nou, ja. dan da kan ik uh, dat geluid van die Skype wegdraaien. En dan hoor ik jou wel, maar de luisteraars niet. Maar dan draait ik mijn studiomicrofoon weg. En dan draait de, de andere knop van de muziek open. En ik kan gewoon zeggen, nou joh, mijn nummer is dat en dat. Bel me even. En dan horen alleen de mensen die ook op de Skype zitten, die horen het dan ook wel. Maar niet op de ja. radio, weet je. Dus het, ja, is, dat is je. makkelijk. En als je bijvoorbeeld ineens een... Uh, ja, uh, ik wil muziekje draaien. Dan moet je ineens maar stil zijn. En vooral met dat apparaat waar jij nou mee werkt. Ja, ik kan niet horen of ik een liedje draai of niet op dit moment. Nee, nee dat is wel jammer inderdaad. Ja. Uh, daar, daarvoor heb ik je vorige week een paar keer weggeklikt. Omdat ik denk, nou ik wil nou even eerst mijn liedje. Of nou uh, ja, mensen horen wel. Doe doe doe. Maar goed, dat neem ik jou niet kwalijk hoor. Dat er zijn gewoon dingen. Dat, dat kan ik voorkomen als ik de Skype op een apart kanaal heb. Namelijk. Dus het is geen het zou verwijt. Wel handig zijn, natuurlijk, hè? Het is wel handig. Het is geen verwijt, hè? dus begrijp me goed. Nee, nee, nee, nee, ik snap het wel. Maar kijk, weet je dat is ook zo. Kijk, als je een liedje draait en er wordt doorheen gepraat of, of gekurt, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Ja. Nou, uh, ik zeg het: de computer die heeft vanaf vrijdagavond gedraaid. Vanaf half acht of zo, of acht uur. Ik denk, dag, ik ga hem lekker aan, weet je wel. Want dat trekt ook een beetje luisteraars, hè? Nou ja, iedereen weet dat ik alleen het weekend uitzend. Ja. En uh, nou ja, ik heb dingen teruggeluisterd... die ik nog niet eens wel uh, zelf heb uitgezonden. Maar, maar teruggeluisterd, dat dus ik denk... Oh shit, dat is waar ook, weet je wel. En, uh, ja, ik wilde, nog, ik, ik wilde nog naar de keltische muziek luisteren... maar ik was zo moe dat ik... ik kon niet meer wakker blijven. Ja, Oké. Okay. Maar dat maakt niet uit, want die keltische muziek... ga ik ook online zetten. Want ik heb naar nou deel 2... Die heb jij waarschijnlijk gemist, deel 2. Die ga ik ja. ook online zetten. Dus je kan hem alsnog terugluisteren. O, oh, dat is heel mooi. En die komt ook op Archive en zo? Ja, die, die, die zet ik op Archive. Want die bewaart die site. Of die, die opname. Maar die site van Archive, die plak ik op Eurosaradio.nl. En als je oh. naar beneden scrolt, zie je radioarchief. En dan zie je de datum erbij. En dan weet je, oh, dat is uh, oké, okay, de laatste uitzending. Maar in het begin deed ik dan wel eens uh, alleen maar de laatste uitzending bewaren. Maar nu bewaak ik ze allemaal. Oh, dat is wel mooi, hè? Alleen, ja. alleen programma's die niet voor, uh, voor uh, kleine potjes bedoeld zijn. Uh, die, ga, die zet ik wel online, maar die la, zet ik niet op mijn site. Die kan je alleen nee. via archive beluisteren. net was uh, een maandje geleden. Zulke dingen die. Uh, <laughs> <laughs> ja, dat is niet nou, goed. Ik, uh, ja. ik wilde nog, uh, ik heb uh, zeg maar mijn zelfbedachte nummer, die heb ik nog op Jamendo gezet en uh, die wilde ik jou nog doorsturen, dat ik ik helemaal vergeten. Oh, dat kan je alsnog, oh nee, dat ken je nou natuurlijk niet, want je hebt geen computer nee, bij maar heb je. maar als je zeg maar bij, bij het zoekbalk bij Jamendo Marcus intypt, dan vind je het eigenlijk al meteen, want er, is, er okay. staat niet zoveel Marcus op uh, Jamendo. Ja, oké. Okay. Want ja. ik heb de, de, de demo, die had je geloof ik al wel, maar ik heb nu de volledige versie. Ja, ik, heb, e ik heb wel zoiets gezien op Facebook, geloof ik, hè? Uh, ja, klopt. Ja, ja. ja. ja is ik leuk. heb hem ook op YouTube, ook op YouTube nou, staan, maar, inderdaad. Nou, nou, laat ik mij verrichten tot Bobby, Bobby uit Rotterdam. Zeg Bobby, die jongen op de chat. Uh, als je wil, mag je ook op de Skype komen. Ik weet niet of je Skype hebt. Heb je Skype, Bobby? Dus uh, dat vraag ik volgens mij, even... Volgens mij, hij heeft wel Skype, dacht ik. Oké, okay, maar als je wil, het hoeft natuurlijk niet. Maar ik zou het leuk vinden als je ook uh, uh, gezellig uh, op de Skype komt. Dan kunnen we lekker kletsen. Je weet, Bobby... Uh, is, uh, nou, die uh, kunnen we dan ook uh, via, uh, via Via Via, via onder andere. En die heb ik al twee keer ontmoet. Eén keer bij Ridder Radio Dag uh, dit afgelopen zomer... En een paar weken terug uh, bij Sunset, uh, op de uh, barbecue feestje. Uh, en dus uh, Bobby, als je wil, uh, het hoeft natuurlijk niet als je denkt van, nou uh, uh, uh, uh, ik durf niet of uh, dan moet je het niet doen. Maar ik zou het leuk vinden als je ook gezellig op de chat uh, komt kletsen. <laughs> dat ja, zou ik hartstikke ja. leuk vinden, joh. Ik bedoel, uh, iedereen is welkom, iedereen die luistert mag dat doen. En schroom niet. En uh, doe gezellig mee. Ja, uh, ja, zit batterijen te zoeken. Oké, okay, Bobby zit uh, batterijen te zoeken. Het, uh, uh, uh, het Skype-adres is in hoofdletter D, hoofdletter J. En dan is het punt. En dan is het uh, Jaap. Dus niet het streepje wat je ziet op de chat. Maar uh, dan is het uh, DJ Jaap. Maar dan met een punt tussen de DJ en de Jaap in... Dus is dus ruim niet, er komt er gezellig bij. En mis wie weet komt uh, Sunset er ook wel bij, wie weet, wie zal het zeggen. Ja, misschien dus, zijn er nog mensen, andere mensen online. Ja, of, die of nog... mensen die altijd luisteren, maar, maar nooit op de chat, misschien klotje Maar ja, klotje zit er wel op, maar ze staat achter, klotje dakje, weg. Dus uh, ze heeft de computer wel aan staan, of hij, wie het ook is. Maar dat is degene die dus de, de chat beheert, hè. Want Nelly oh ja, die zit ja. op dezelfde chatgroep als, uh, als Eurostar Radio. Dat is Fama Radio. En die is elke zaterdag in de lucht, zaterdagavond... bij Redder Radio en op de eigen website, op Fama Radio. Ja. En uh, dan hebben we Portier, maar dat is de bot. Dat is de, de bot die uh, de boe uh, dus uh, reguleert. En, uh, en ik sta dan helemaal bij OVAM met een blauw balletje voor mijn naam. Ik ben dan zeg maar de beheerder van de site... Als het ware, hè? Uh, dus uh, ik, kan, ik kan mensen eraf kikken, maar dat doe ik dus niet. Dan moet het wel heel erg uh, extreem uh, gaan ja, ja, inderdaad. Maar ja. Ik, ik zal er geen misbruik van maken, laat ik het zo zeggen. Ja. <laughs> ja, het is vandaag zondag 13 oktober 2013 en het klok wijst nu naar... Ah, het is... Uh... Is tien uh, voor negen alweer. En, ja. Uh, ja, en we zijn hier in gesprek met Marcus Morale. Ja, yeah. allemaal klappen, dames en heren. Ja, er zitten duizenden luisteraars naar ons te luisteren. En uh, ja, het duizenden luisteraars. Nou ja, nou overdrijf ik wel, maar. <laughs> maar je weet nooit wie, wie deze radio-uitzending nog naluistert. Hè? Nee, dat klopt. Dat je, klopt. Weet, je weet, maar nooit. Maar ik ga even een liedje draaien, anders gaat de aandacht van de luisteraars misschien verslappen. Oké. Okay. En, en wat zou ik voor soort muziek draaien? Celtisch of, uh, of easy listening muziek of rock of, har of uh, metal? Uh, of iets nou, van. doe maar iets, iets Celtisch dan. Iets Celtisch, dan ga ik even kijken, want die heb ik wel. Ik heb pas weer wat nieuws gedownload. Ja, um, hou je van uh, een beetje echt traditioneel met doedelzakken? Of, uh, of liever iets meer uh, romantisch? Um, um, nou, romantic. Doe maar romantisch. Nou, dan gaan we eens even kijken hoor, want ik had wel wat. Uh, dan moet we wel even kijken. Je hebt zelfs Franstalige Keltische muziek, hè? die is er ook. Oh, dat is bijzonder. Nou, weet je hoe dat komt? Uh, uh, uh, in het uh, westen van Frankrijk heb je Bretagne. Bretagne, en dat zijn ook Kelten. De stammen van de Kelten dus Dat is misschien wel een hele leuke. Julia Delny, Rio of zoiets staat er. En uh, zo heet het liedje althans. En zo'n V.S. music, music en more. Daar komt hij dan. Stilte, alstublieft. Ja, dan moet ik natuurlijk wel de volumeknop van de player open draaien. Daar komt hij. Was, uh, <coughs> dat was zo'n uh, prachtig liedje. Instrumentaal, weliswaar. Van v VS Music. En music and more. Met Julia. Zo heet het liedje dan. Julia Delany Real. En ik zie dat. Uh, oh. Ja. Ik zie dat dingen daarbij is. Toevoegen aan het vergadergesprek. Uh, ja, natuurlijk. Ja, dan nou moet het wel doen, natuurlijk. Ja. Ja, hallo. Hallo. Ik heb uh, Rob van den Berg, heb ik uh, wel, uh, uh, en nu staat er toevallig aan het vergadergesprek. Druk op het plusje. Of, maar hij doet niks. Uh, uh, nee, ik moet niet mijn webcam, die ga ik niet aandoen. Dat doe ik niet. Uh, webcam doen we even uit. Uh, gemiddeld, ja, wat zou ik zeggen... Kies de camera die u wilt gebruiken. Nou, eigenlijk geen één, want ik wil geen camera aan. Wacht, ik gaan het nog een keer proberen. Ja. Yes. Uh, uh, persoon toevoegen. O, oh, jezus. Aha. Ja, maar wat is dat nou, jongens? Persoon in deze groep. Uh, even kijken. Nee, ja, toevoegen, maar kijk wat er gebeurt. Volgens mij zit hij er nu bij. Hallo? Uh, um, ik zie hem oh. nog niet. Ja, toevoegen aan vergadergesprek. Dus meer kan ik niet doen. Plusje. Uh, en ik wil geen, geen bericht sturen. Ik wil hem bijvoegen. Maar ik wil mijn kerm alleen niet aan hebben. Nee, precies. God, Mikke, ik Kan jij hem niet uh, bijhalen? Het kan helaas niet op dit systeem. Bodylotion. Uh, weet je wat? Ik ga het hem zelf uitnodigen. Want dit werkt zo niet. Bob van den Berg. Even kijken hoor. Ik ga, het, ik ga jou zelf uitnodigen. Uh, okay. dan, dan moet ik even kijken. Uh, uh, even kijken hoor. Ik zit hier in... Uh, ik heb zijn naam aangeklikt schermdelen uitnodigen voor vergadergesprek. Nou zit hij er wel bij. Ja, is goed. Ah. Ja, ik zie je weer. Hallo Bob. Hoi Bob. Ik zie jou ondersteboven. Ja. Hallo. Hoi Bob. Hey Bob. Goedenavond. Goedendag. Welkom bij Eurostar Radio. Hi, uh, thank you. Hey, leuk. Voor het eerst Bob op Eurostar Radio. Bob, waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit uh, Schiedam. Uit Schiedam. Oké. Okay. Zo, Bob. Ja, Bob ken ik, kennen we natuurlijk al. Althans, <coughs> ik heb hem al twee keer ontmoet. En uh, ja, we zitten hier... Uh, ik zie dat Jacco ook op de chat zit. Jacco zit op de chat. Gezellig. Hoi, Jacco. <laughs> ik heb gisteren nog naar je... Uh, je zit te luisteren, Jacco. Dus uh, gezellig dat je erbij bent, uh, Jacco. En... Uh, kijk hoor, ik weet niet hoeveel live straks er zijn kan ik zo niet zien maar uh, we hebben op de chat uh, Bobby uh, klotje weg uh, maar klotje weg betekent als dat klotje wel de computer aan staan, maar die is op het moment even iets anders aan doen neem ik aan nou en uh, nou, we hebben natuurlijk op de Skype hebben we Marcus Grimaldi en Bob ja. van den Berg uit Schiedam en ik ben DJ Jaap. <laughs> uh, hallo Jaap. Hallo. Hallo, hallo. Ja. hallo Bob. Ja, jongens, uh, ja. Waar we net hadden we tussenover uh, ja technische dingen. Dus uh, over het uitzenden en zo. Dat ik, ik wil een keer op een apart computertje speciaal voor de Skype. Dan kan ik de muziek en de geluid van de Skype kan ik apart regelen van elkaar. Oh, ik denk dat mijn batterijen weer leeg zijn. Oh jee, oh, jee. Waar, waar ben je mee aan, aan het werken, Bob? Ik werk met een, uh, een draadloze koptelefoon. Oké, okay. mm. oh, en die raakt af en toe leeg. Ja, ik kan het ook wel via mijn laptop zelf doen, via die microfoon. Oké. Okay. Maar dan, uh, die, ja, die vertrouw ik niet zo. Ja, ja. Dus, nou uh, ja, goed. Uh, uh, maar, dus, ja. uh, hoorden jullie die piepjes? Ja, ik hoor heel in de verte, hoor ik een klein brommetje, maar het is niet echt storend ofzo hoor. Ja, dus valt... ik, uh, dan ga ik even proberen te, te kijken of ik... Uh... Maar het valt wel mij hoor, ik vind het niet echt storend. Ja, de batterijen zijn op dus. Oké. Okay. Dus uh, ja... Ja, ik werk hier met uh, de microfoon uh, waar je me nu via de Skype uh, hoort. Dat is gewoon een uh, webcam, een Logitech webcam. En uh, ik werk dan via het, uh, de microfoon daarvan. En uh, via de radio werk ik met een condensator microfoon. En die is super gevoelig. Dus uh, ik mag niet al te hard praten. Dan kan natuurlijk de volume wel wat regelen. Maar... Ja, misschien kan ik op de Teamspeak ook uh, komen. Uh, ja, maar we hebben hier geen TeamSpeak, Dus uh, oh, okay. die gebruik ik voor redder radio. En uh, ik geloof dat Marcus, uh, Marcus, uh, jij had jij uh, naar TeamSpeak? Ja, ik, ik heb wel TeamSpeak op, ja. uh, op de uh, pc, maar op, de, op dit systeem kan dat niet. Oh ja, jij ja, bent natuurlijk met die spelcomputer aan het communiceren. Want ik heb ja, al, ja, ja, inderdaad. Uh, ik heb wel TeamSpeak, maar ik heb geen TeamSpeak voor mijn radiozender. Oh ja, of, of het kan in principe wel als we via de chat van Reda Radio uh, gebruiken. <coughs> maar ja, ik weet niet of ze dat goed vinden, weet je wel. Als we voor een andere radiozender... Uh, hun, uh, hun Teamspeak gebruiken. Ik weet niet of, uh, of ze dat goed vinden. Ja, je zou het uh, kunnen vragen. Zou aan, het uh, de... Ik zou het wel willen hoor. Oké okay, uh, Bob, ik, ik hoor je zo weer. Ik, ik, ik wil dat niet uh, zonder toestemming, weet je? Ik wil geen problemen. Begrijp je wat ik bedoel? Uh, nee, nee nou, dan moet je denk ik wel eventjes vragen aan Lutsky. Ja, Of ik moet vragen of ze, of ze een aparte Teamspeak voor uh, Eurostar uh, kunnen maken. Want je hebt meer Teamspeak-kanalen. Ja, dat kan wel natuurlijk. Dus, uh, want dat is, uh, ja, maar het nadeel is met Teamspeak, kijk, uh, het is minder toegankelijk voor het publiek. Hè? Het is wel leuk als je bijvoorbeeld een radio-uitzending doet uh, via uh, mij, via mijn zender of onze zender. Dan is dat mooi, want dan weet niet iedereen hoe ze dat erop moeten. En Skype is toegankelijker voor iedereen, dus ik vind het toch beter als je gewoon via Skype dit programma blijft doen. Ja, dat vind ik ook hoor. Want, kijk, als, jij, ja, als, jij, als jij en Bob bijvoorbeeld uit zou hebben bij mij, dan zou ik kunnen zeggen, dat, dat kunnen we via Teamspeak doen. Dan kunnen ze je ook niet uh, interperen, weet je. Dan kan je wel... Nou ja, uh, kijk, ik kijk maandag, uh, maandagavond door de St. Guus natuurlijk uit, van ja. 10 tot 11. Ja. En dan uh, op Skype, via Skype. En dan kan ik er al bij, maar als ik op dit systeem zit, dan kan ik daarna niet met Willem uh, en zo uh, erbij... Mm. Ja, maar hun werken toch met Skype en met Teamview. Je kan toch ook via Skype toch ook gaan inbellen op maandag, dacht ik. Ja, maar niet dat kan alleen dan bij Gus, maar niet als Willem uit gaat zenden. Oké. Okay. Ja, dan okay. kan het alleen via TeamSpeak. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar, ja, maar goed, ik vind het nadeel een beetje van TeamSpeak vind ik eigenlijk dat je die, die microfoon die moet je steeds maar weer anders afstellen. Dat is een hmm. beetje een nadeel. Ja, vind ik ook. En, uh, en ik vind wel dat... Uh, want ik heb toen die, die, die update gedaan van TeamSpeak. Ik vind hem wel beter werken nu. Want, ja, hij uh, ja, ja, wordt het is beter, hè? Uh, wel beter, want als ze maar iemand even kuchten... Dan viel je... De anderen vielen dan weg. En, en dan kon, je kon ja. ook niet door elkaar praten. Het is net een bakkie... Dan dus zeg je break, en dan, of over, of hoe dan ook. Klopt, Hé, maar Jaap, ik moet even een plasje plegen. Ja, oké, okay, dan ga ik even in de tussentijd even een liedje draaien. Gaat iemand een bericht? Goed, ja, uh, Jacco zit ook nog steeds op de chat, zie ik. Jacco, als je zin hebt, mag je ook op de Skype komen, hoor. Ik bedoel, uh, ik, zie, ik zie dat er een berichtje binnen is gekomen via uh, Skype. Ik weet niet wie het is. Maar ja, dan kijken we zo. Ik ga eerst even een liedje draaien. En uh, nou, oh, ik, ik, ik, <laughs> ik heb mijn virtual DJ uh, uh, weggeklikt. Dus, uh, nou ja, is geen probleem. ik start hem op en ik uh, kan zo weer de muziek... Ik ga even een liedje draaien nog. En dat duurt uh, maar een paar minuten of zo. En ik ga toch weer wat draaien van uh, een beetje keltisch. Want ik vind dat best wel goede muziek, weet je wel. En, uh, ja, weer wat keltisch dan maar, hè. En ik zit alleen te zoeken tot ik, uh, tot ik wat vind. The Star of the Country Dawn. En die is van Brigham Ensemble. <middling> Wat verschrikkelijk echo is, sorry jongens. Iemand heeft ze me gevangen te ver openstaan. Jezus, wat een dat Er is er geen muziek meer, jongens. Niet om aan te horen. Ken je, je muziek even weg? Hallo? Dat is heel storend. Dit is niet om aan te horen. Dit is niet de bedoeling, jongens. Ik draai dit uh, even alles weg. Dit is niet om aan te horen. Wat een bagger shit is dat, zeg. Verschrikkelijk. En dat dan tijdens... Als ik muziek aan het draaien ben... Niet, alsjeblieft niet door, uh, door de muziek heen, want dit, dit werkt uh, niet lekker. Ik heb de chat weggedraaid, de geluid. Dus niemand uh, kan uh, meer... Uh... Oh, een tering er is, hè? Verschrikkelijk. Ik heb het even weggedraaid, want het is echt storend. Echt. Het is niet om aan te horen. Ik ga er gewoon pijn in mijn oren van. Het is dus, uh, leuk als je dat verhoudt, oké. Okay. Maar, maar uh, en niet door de uitzendingen heen lopen... Ik weet niet wie het is, jongens, maar alsjeblieft doe die geluid alsjeblieft weg. Oké, okay, nou, ik, ik heb het geluid, uh, de mensen horen me thuis alleen, ze kunnen geen muziek luisteren. En ook uh, kunnen jullie helaas uh, de mensen op, uh, op de dingen niet horen, op de Skype. Er loopt iemand muziek doorheen te draaien, is niet aan te horen. Ik zit net een liedje te draaien. Maar dat, dat bedoel ik nou. Als ik nou een apart kanaal voor uh, Skype heb, dan kan ik uh, dat wegdraaien. En dan kan je bijvoorbeeld dat onder elkaar kletsen, zonder dat de luisteraars op de, op de stream uh, van de computer uh, kan horen. En dan is het wel handig natuurlijk. Maar uh, jongens, jongens, als ik een prachtig nummer te draaien. er uh, komt er een, een oerwoud van geluiden, kakofonie... Nou, zeg je u tegen. Ik heb het geluid van de Skype weggedraaid. En dan kan ik ook geen muziek draaien. Ja, dat is natuurlijk uh, lastig. hè. Ja, dat bedoel ik nou maar weer. Dus ja, uh, als mensen willen reageren, kan dat via de chat. Anders moet ik maar... Uh, uh, Oké, okay. Jacco heeft een zere keel. Dus hij uh, kan niet op de Skype. Oké, okay, dat is prima joh. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ja, uh, wat schrijft Bobby? Baroof en van Killing You. Ja, uh, dat zegt me niks. Wat is dat uh, dan, Bobby? Barouf en van Saarges. En dat is uh, uh, streepje Mosentos Killing You. Is dat, uh, is dat muziek of zo? Ja, ik, ik, dat moet je maar even typen, want ik heb de chat uh, nog wel aanstaan. Maar ik heb het geluid van de chat weggedraaid. Want ik hoor er een, een, een geluid doorheen. Door de muziek. Dus ja, ik kan niet geen uh, muziek draaien zonder het geluid van de chat. Uh, die kan ik niet wegdraaien. Dus ik kan niet reageren meer op de... Ik kan alleen nog maar reageren op de chat van de website. Dus ik kan niet, uh, niets meer doen nu door die klerenherrie die er doorheen komt. Dus helaas wordt het geen muziek vanavond. Dus... En we gaan gewoon vrolijk uh, verder, hè? dus we gaan gewoon door op de chat. Ja, ja, ja, ja, ja, de chat, uh, ja, oké, okay, ja, poeh, nou ja, wat kunnen we doen hè, wat, we kunnen niks doen eigenlijk, nee, Eens even, hé, hey, de muziek is weg, zijn jullie er nog? Ai, muziek is weg. Ik heb het geluid van de Skype weer opengezet. En ik hoorde een herrie erdoorheen. doorheen. Zeg, dat was niet te geloven zeg. Ik weet niet wat het was, maar en waar het vandaan kwam, heb ik ook geen idee van. Maar goed, dat maakt niet uit. Doe ieder, ieder smaak, weet je wel. Maar, maar ik zie nog steeds een berichtje. Een berichtje, en die kan ik niet ontcijferen. Dan, oh, wacht eens even. Oh, die komt van Marcus. Even lezen hoor. Even kijken, nee, huh? nou, ik kan het niet lezen, helaas pindakens, oké, okay, nou goed, uh, ja, uh, ja, zo dan, dan zal ik dan maar weer een muziekje draaien, dan wacht ik we wel tot de heren weer terug zijn, want Bob is er nog en Marcus is er ook nog steeds. Jacco zit op de chat. Bobby zit op de chat. Anders gewoon Skype sluiten en muziek draaien. Ja, dat, dat, ja maar het uh, geluid van de Skype is al weg hoor Jacco. Dus uh, het heeft zichzelf al weer een beetje opgelost. En we gaan een lekker muziekje draaien. En ik had het geluid van de Skype er net even uitgezet. Er kwam ineens uh, een of ander muziekje doorheen. Ik heb geen idee waar, waar dat nou weer vandaan komt. Maar goed... Dat maakt niet uit, niet te horen. Ja, oké. Okay. Ik ga het eens even kijken, dan moet ik weer even mijn dingen terughalen. Oh, mensen, daar gaat wel eens wat fout, hè, soms. <laughs> ja, dat is het leuke van een live-uitzending, hè. Uh, ja, wat hadden we net, uh, leuk muziekje. Ik ga eens wat Keltische muziek draaien. Oké. Okay. Ja, keltische muziek. Daar waren we net mee bezig. En voor mij was deze het Nee. Uh, die was het ook niet. Ik weet het niet meer, jongens. Ik weet wel dat het iets... Uh... Wacht eens. Oké. Voor mij was het... Uh... Deze. Maar ik weet het niet... Of die het was, maar tis hiervoor de bridging ensemble met de king of fairies, de Mermaid. kan ensemble met The King of Fairies the Mermaid. Het volgende liedje is van Ours met de Celtic Dragon. Met uh, het nummer Celtic Dragon Oké, okay, nou als we kijken naar, uh, hey, naar de Skype uh, zie ik... Hé, uh, hey, hey, e eentje is weg Oké, okay, nou alleen... Uh, ik zie dat alleen uh, ja, op de chat is, alleen Jacko er nog en, uh, en Bobby heeft ons verlaten vanaf de chat maar ook uh, hallo uh, Marcus ben je er nog Marcus hey. Marcus ligt eraf jongens hij is er nog wel of hij uh, is iets anders ondertussen aan het doen misschien is zijn batterijtje leeg dat hij moet opladen het lijkt me sterk, want Marcus zit... Uh, ja, ja Jacco zit er ook nog op, hoor. Ja, uh, Jacco, ik, uh, <coughs> ik zie dat je nog steeds aanwezig bent op de chat. Maar Bob van den Berg is eraf gegaan, hij is ook niet meer op de, op de, op de chat, zie ik. Alleen Jacco is er nog. En Marcus, die zit, uh, die zit hier op de... Hoe heet dat? <laughs> op de Skype... Dus ja jongens, uh, hmm, hmm, hmm, hmm. Ja, nee, de, ja, waar die muziek nou net vandaan kwam, ik, ik heb geen idee hoor. Nou ja, de muziek is al lang alweer weg. Dus ik weet niet wat het, het was, uh, maar goed. We gaan uh, gewoon gaan gaan vrolijk verder. Dus uh, hey Jacco, uh, uh, ik zag nog wat foto's, uh, als je uh, nog... Uh, uh, een mooie boswandeling gemaakt en nog wel mooie foto's op Facebook gezet als ik het goed gezien heb, klopt dat uh, Jacco? Wacht even wat Jacco allemaal op de chat schrijft dan kan ik dat uh, voor de luisteraars die niet geen chat en geen Skype hebben uh, dus uh, ja, het werkt hetzelfde als bij Ridder Radio hè? dus uh, skypen en luisteren of de, tenminste uh, chatten en luisteren hm. dus ja, uh, het werkt on ongeveer hetzelfde Alleen wij draaien wat meer muziek als bij Ridder Radio. Maar goed, dat mag niet uit. Ja, misschien dat Sunset er straks ook nog bij komt. Wie weet, wie zal het zeggen. Het zal gezellig wezen. En ik ga toch eens even kijken wie er nou nog meer op die chat zit. Of op de Skype bedoel ik. Ja. De muziek kwam van een van de Skype-gassen, zegt Jacco. Oké. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Maar nou, wat een muziek was dat zeg. Verschrikkelijk hoor. Wat een pokken muziek. Sorry hoor. Het is ieder zijn, zijn smaak. Maar... Oh paddenstoelen. Oh ja ik heb foto's gezien van paddenstoelen Jacco. Want dat was op de Facebook hè. Ga ik... Zal ik die Facebook er eens even bij halen? Ga ik even kijken. Dan eh... Uh... Ja weet je. Ik heb eh... Uh... Facebook. Dan moet ik even zoeken hoor. Ehm... Um... Ja, takken weer. Die heb ik van Veronica. Takken weer. Zie je dan bij mij op de chat? Of tenminste op de, op de Facebook? Zie je allemaal uh, takjes, afgezaagde takjes naast elkaar liggen? Takken weer. Ja, lachen man. En dan, uh, ja, wat zien we nog meer, jongens? We gaan deze even laten horen: vierjarig uh, zet België op zijn kop. Uh, dan uh, gaan we eens even kijken. Van RTL 4 is en ik hoop dat er een filmpje bij zit. We gaan even naar luisteren. De vierjarige Tristan danst gangnam Style in België. Nu kennen jullie wel hè? de gangnam Style, Nou we gaan eens even luisteren. Je ziet er super cool uit man. Super cool. Wat ga je later worden als je echt heel groot bent, zo groot als papa? Wat ga je dan worden? Gewoon wassen. Gewoon wassen. Nee, dat lijkt me goed plan. Wij dachten van, ja, waarom? Waarom? We gaan hem een keer laten meedoen met Mejongatan, want hij is toch nooit verliezen. Dus we hebben een moe podium en hop, het begint er Oh my god, zie daar aan. Dag. Dag. Ah. Hoe heet jij? Tristan. Hoe oud ben jij? Vier jaar. Vier jaar? Ik denk dat, uh, dat jij de jongste deelnemer bent van Business Got Talent. <laughs> maar wat ga je doen? Random style dansen. Okay. Ah. Ah. Wel, uh, ik, uh, ik kijk er naar uit. <laughs> Kijk, ik weet niet of ik het uh, mag uitzenden, maar als je dat ziet, jongen, je lach je suf, echt waar. <laughs> je lach je echt suf. Dit is uh, van de uh, Vlaamse televisieomroep, van de VTM of zo, weet ik hoe het heet. En uh, dat was op uh, de website uh, van, uh, van RTL4. En uh, ik weet niet of ik het mag uitzenden, maar het staat wel op Facebook. En dat mag je gewoon dus. Gewoon maar even delen heb ik ook gedaan. Laat de kaarsjes rondgaan voor alle vaders, moeders, kinderen, dieren. Die heen gegaan zijn en geroepen door de hemel. Die heb ik ook doorgelinkt. En nou, uh, als je op mijn Facebook kijkt, dan zie je dan die achtergrondfoto nu dan zie je allemaal, ja, een beetje condens. En dat klopt ook. En dat is niet van de regen, maar van de vaat. Eh, niet van de vaat, sorry. Van de condensdroger. We hebben een condensdroger. Ja, uh, weet ik veel. Zo'n kleren te drogen. En uh, alles komt dan uh, een beetje tegen het raam aan. En daar heb ik dan een achtergrondfoto van op mijn Facebook geplakt. Helaas kunnen jullie dat niet zien. Nou, de rest ga ik niet... Oh ja, dan zie je een fiets met een... Uh, ...geprepareerd als, uh, als grasmaaier. Die is ook heel leuk. <lacht> Misschien een tip heb ik boven gezet. En die komt uh, ook weer van, uh, van iemand van Facebook. Heb ik nog, uh, ja... oh ja, daar heb je die paddenstoelen. En die komen van de groene wereld gedeeld. oh heb ik hier nog een foto ook van de groene wereld? Maar ik zie geen... oh wacht, dan moet ik even zoeken. Ik ga even terug naar de, naar de chat... Want, uh, Ach, wie komt dat te weten? Kan best. Ja, ja. <lacht> ja, oké. <okay. lacht> ik heb dan een fragmentje gedraaid, Jacco. Maar ik zie, ik, ik, hoor, ik hoor onze vriend. Uh, Marcus niet meer. Marcus, waar ben je? Weet je, ik sluit hem even af. Misschien dat hij dan terugbelt. Ik, ga, ik heb even de Skype, staat nog uh, wel uh, standby. Maar ik heb hem, uh, ik heb hem even, dus uh, Marcus kan helaas niet luisteren en ik denk een kleine misverstand is ontstaan met Bobby. Misschien dat Bobby die muziek gedraaid heeft. Sorry Bobby, uh, uh, uh, ja, uh, ja als ik muziek aan het uitzenden ben en uh, ja, muziek op de achtergrond, uh, dat kan natuurlijk niet. Ik ben niet boos hoor, ik bedoel, waarom het te goed. Ik ben niet zo gauw boos uh, zoals uh, kan gebeuren, weet je. je radio uh, aanzet op de achtergrond. Maar het klinkt wel erg door door de uitzending. En het, uh, kijk, als ik uh, straks... Uh, Jacco, die draait vaak YouTube. Ja, dat, dat klopt, ja. Want dit, dit is een YouTube-filmpje wat ik net draaide, van Gangbang Star. Dat was een YouTube-filmpje en die zat op de website van... Uh, ja, via Facebook dan. Maar die komt weer van de website van, uh, van RTL4. En dat is van de VTM of zoiets, van de Vlaamse televisiemaatschappij. En dan wordt aan de deur gebeld. oh jezus, ik ga even een muziekje draaien, jongens. Dan wordt aan de deur gebeld. Lost Battle is dit, van Orvinst. Daar komt ie. Uh, ja, Bob was even op de chat en hij uh, vertelde dat hij uh, zijn batterijen zijn leeg en dan kon hij niks via zijn uh, draadloze hoofdtelefoon horen. Dus hij gaat televisie kijken. naar nou, Bob, in ieder geval bedankt uh, dat je toch nog even op de Skype was en op de chat. En, uh, we hebben alleen nog een Jacco over en onze vriend Marcus. We gaan even kijken of we... Hé, hey, Marcus is ook al weg. Oei, oei. Ja, oké, okay, daar, daar zijn wij nog over, uh, Jacco. <laughs> dus, ja, oké, okay, maar ja, okay. dus als er nog mensen zijn die luisteren, ik, jullie kunnen gewoon lekker op de chat meedoen van Eurostar Radio. Of, uh, of via de Skype uh, luisteren, ja, ja nou, oké. Okay. Goed, we gaan nog even gezellig door. Ik weet niet of uh, Sunset nog ergens uh, rondzwerft, ja... Sunset. O, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hm, hm, hm. Zo, we zijn in de lucht. Uh, heb ik maar uh, een, een chatberichtje naar haar gestuurd. Misschien dat ze nog terug... Ik heb haar gisteren ook niet gezien op de, op de Skype. En ook niet op Facebook, dus ja. Goed, nou uh, goed, het zou wel leuk zijn als... Uh, als ze ook gezellig lekker meekletsten, Dus, oké. Ja, oké. Zeg, Jacco. Even kijken, hoor. Ja, ik zou nog even kijken op Facebook, hè. Voor die foto's. Moet ik even kijken, hoor. Moet ik even... Oeh, dan moet ik allemaal toverkunsten uithalen. Oh ja, hier is Facebook. Moet ik even... Ga ik jou even opzoeken, Po po po po, Jacco van M. Ja Jacco Jacco Jacco Jacco Jacco. Even kijken Jacco. Ik zit nou op jouw Facebookpagina. Oh ja, ik zie. Oh, wat gaaf man. Die ga ik even door. Die ga ik delen. Die, die is leuk. Ja, die ga ik even delen. Allemaal foto's van paddenstoelen. Even kijken hoor. Uh, bij hoog buurloze heide. Nou, zeg. Oh, dat is mooi. Dat is een hele tros, euh, Nou, Dit lijkt wel een aardappel met, euh, met allemaal een beetje ruwe. Ja, wat, wat zijn het? Allemaal ruwe ruwe schil, zeg maar. En dan zie ik nog. En dan zie je dan een oude witte paddenstoel ook met witte stippen. Oh. oh ja, deze heb ik wel eens vaker gezien. Dat is die witte. Buurseloze Haider, goh, waar wat ik in zo'n mooie omgeving woonde. Ja, weet ze ook de namen van die... Uh... Want Guus weet nogal veel, hè? op dat gebied. Oh, dan heb je ze hele trots met van die poddenstoelen. Hier heb je ze weer met rode stippen in een groep. Prachtig, man. Ik heb hem doorgelinkt naar mijn Facebook. Kan ken iedereen het zien. Leuk, man. Er zit echt... Uh... Ik vind Elfenbankjes ook mooi. We hebben hier in, uh, in Den Haag het Haagse Bos... We hebben de Scheveningse bosjes, we hebben de bosjes van Pex, En uh, we hebben wat park, het Zuiderpark ondertussen. We hebben dan ook nog de Maden, Madestein. Dat is ook een beetje ja, recreatie, annex natuurgebied een beetje. Dan hebben ze bij Duindorp, dat is bij Scheveningen, te zuiden van Duindorp, hebben ze <coughs> de duinen ook een beetje min of meer in de oude staat teruggebracht, zoals het honderd jaar geleden was. En uh, op sommige gebieden mag je niet komen. Ik ben daar jaren niet meer geweest. Maar het moet heel mooi zijn daar zo. Het nou, zijn echt mooie foto's, uh, Jacco. Echt. Ik heb ze naar mijn Facebook geplaatst, zoals ik al juist al zei. Maar ze zijn heel mooi. Dus uh, ik zal hem gelijk liken. Dus uh, ik ben bezig om wat foto's te uploaden. Nou, dat is intussen natuurlijk al gebeurd. Oké, okay, hartstikke... Oh, wat gebeurt er nu? Ben ik ben mijn chat ineens kwijt. Oh, dan ga ik, ga ik even terug naar mijn, mijn chatpagina. Ik heb hem weggeklikt. Potje, ondoorzicht. Wat nou weer? Ja? Wat is dit nou? Hm? Ah, je Sunset. Sunset antwoord. Ja, ik luister. Sunset zit, uh, zit mee te luisteren. Oké. Okay. haha. Mm -hmm. Gezellig, dus je mag ook op de, op de Skype komen hoor, als je er zin in hebt. Dus, uh, <coughs> dus het hoeft natuurlijk niet, maar bedoel, het zou wel gezellig wezen, toch? <laughs> ja, oh, ik, ik zie nog wat. Um, ze geeft een knipoogje, gezellig. <laughs> ja, ze luistert. Nou, in ieder geval toch nog uh, een paar luisteraars tot nu toe. Maar ik moet even mijn, uh, mijn dingen terugzoeken. Hoe heet dat ding ook weer, Die chat. Want ik ben met chat heb ik gewoon weggeklikt. En uh, Jacco zit er nog op. Ja, we gaan eens even zoeken. Uh, La Ja jongens. Hier even mijn eigen site opzoeken. De chatroom. Moet ik weer helemaal opnieuw inloggen natuurlijk. Ja, op zich geen probleem Wordt dus allemaal gelukkig al snel weer... Uh, Opgelost. Ik ben nog steeds in de lucht zo te zien. En uh, ja. Nou, misschien gaan we straks nog even nog een liedje draaien. Uh, ja. Oh jee. Nou weet je wat? Ik ga er zo maar op zo. Hoppa. Oh shit. Naam is illegaal. En okay, dat is mijn eigen website. Hoe kan mijn naam dan illegaal zijn? Oh. oh, oh, oh. Uh, nou jongens. Uh, nou, we gaan het even. Oh. Gaat een beetje fout hier. <laughs> ja joh, maakt allemaal niet uit. Doen we maar zonder wachtwoord, jongen, ik kan mij schelen. Ja, Jacco zie ik op. Hallo Jacco. Ben ik weer, Ben. Ben ik weer. Ja, ik ben weer terug, Jacco. Ja, sinds het is aan het luisteren, in ieder geval gezellig. We gaan nog een gezellig muziekje draaien, jongens. Dus even kijken. Wat gaan we draaien? Ja, dat dan. We gaan nou eens even wat anders draaien dan Keltische muziek. Laten we eens een beetje gaan houseen of zo. Ja, dat is misschien ook wel leuk. Een beetje house muziek of zo. Iets van. Uh, Atomic Cat. Ken jullie Atomic Cat? Ja, dat is een. een ja, van, wat de vrije muziek betreft, vind ik uh, een van de beste. Red Sux, ja, die hebben we al zo vaak gedraaid. Even kijken, hoor. Hé, hey, ik had toch, uh, dacht ik toch ergens zo. Oh, wacht eens even. Ja, kijk eens even. Feel my love, the Atomic Cat. Do you feel my love? Do you Zo zeg, heb ik geprobeerd te mixen Atomicat met de Nightflyer Maar het is een Zoetje <laughs> Het is een zoetje Maar goed, laten we het maar Bij laten uh, Ik vind het niet helemaal Ik horen Ik kan, ik kan uh, wel mixen Als liedjes uh, Met elkaar uh, een beetje Met elkaar uh... hey, Volgens mij belt er iemand Even wachten hoor eh uh, ja, uh, er belt iemand. Oké, okay, nou, goed, we gaan even antwoorden. Ja, hallo Marcus, Goedenavond, daar zijn we weer. Ah, ja, ik, uh, ik ben er weer, ik, ik was even ik, een onderbreking net. Uh, Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik ging plassen en toen kwam ik weer terug en um, ging er volgens mij iets mis met de verbinding. Want ik, ik, ik riep nog van alles, maar volgens mij hoorden jullie mij niet. Nee, dat klopt. Ja, er was uh, iemand die had keihard muziek uh, doorheen gegooid. Ik denk dat Bob het was, maar het kan ook... Uh, ja, het kan uh, misschien zijn dat die muziek uh, op de achtergrond of zo, maar dat kwam door, door de uitzending heen. Dus toen heb ik uh, uh, Facebook, uh, of Facebook, heb ik de Skype even uitgezet, want jij bleef heel lang weg ook. Ik denk, nou, ze bellen me wel terug, weet je. Ja nou, klopt, want uh, mijn, mijn microfoon had ik uitgezet trouwens hoor, toen ik uh, weg was. Ja oké, okay. nou toen heb ik, uh, even kijken hoor. Uh, toen heb ik uh, jou ook weggeklikt. Ik denk uh, ik heb de Skype wel aangehouden. Nou ondertussen is uh, Sunset ook aan mij meeluisteren, zag ik net. Oké, okay, want uh, ja, ik, uh, ik ben eventjes, uh, mijn microfoon die stond op mute. Dus bij mij kan je niks gehoord en hoort aan Nee, nee, nee, dat geloof het wel. Maar goed, dat maakt niet uit, maar hij is ondertussen ook weg, want hij had een probleem met zijn batterijtje in zijn uh, hoofdtelefoon. Oh. En die was bijna leeg, dus ze kon hij niet luisteren, dus hij is nu televisie aan het kijken. Dus... Ja, ja, ik was, uh, ik was eventjes naar de, naar de woonkamer gegaan, want mijn moeder die had, uh, die was aan het Costco-loterijen, moet jullie achter het kijken. Okay. Die uh, doet mee, mm -hmm. en het uh, koffernummer, wat zij heeft uitgekozen, die werd getrokken. En heb ze wel gewonnen? Nee, nee, oh. kijk, als je, als je, als je, je kan een koffernummers hier uitzoeken en als je dan, als hij de deelnemer dezelfde koffer neemt, dan is er een kans dat, uh, dat ineens iemand voor je deur staat, maar helaas dat het niet gebeurt. Oké, okay. ja, dat zou wel leuk wezen. He? Ja, ja, ja. Het was wel even spannend, want uh, ja, je weet ja. het maar nooit natuurlijk. Nou, ik ga even reageren op Jacco. Jacco die schrijft dat hij foto's hebt gemaakt met de Samsung Galaxy 3. Zo dan. Ik stop oh. nog eens met Facebook of ga een hoop mensen kikken en alleen riddertjes houden. Nou, uh, Jacco, wat jij daar schrijft, dat zit ik ook te denken. Hè? Dat de mensen, nou ze hoeven niet per se van ridderradio te zijn hoor. Want ik heb, uh, laat ik het zo zeggen, mensen die nooit, uh, die alleen maar uh, wel lid zijn. Die zijn bijvoorbeeld Facebook vrienden, maar die schrijven nooit iets. Maar die zitten wel jouw berichtjes te lezen. Ja. En dan denk ik, ja, het kan ook iemand zijn die jouw informatie naar, naar iemand anders doorspeelt. Waar je totaal denkt, van ja, is dat misschien wel iemand die je in de gaten houdt, die ga je in de gaten gaan houden voelen. Hè? Dat kan, ja. En uh, ik heb er pas weer een paar nieuwe Facebook-vrienden bij gedaan, maar dat zijn mensen weer uit vriendengroepen die ik ken. Hè, van Ridderradio ondertussen Daar heb ik ook uh, iemand toegelaten. Die zat uh, met heel veel mensen van Ridderradio in contact. Ik denk, na nou, die doe ik er ook maar bij. Die had zich ook aangemeld. Dus uh, nou ja, oké. Okay, dat zijn dan mensen die ik misschien uh, met de Radio dag gezien heb. Maar ja, ik kan niet iedere gezicht bij de naam onthouden. Behalve dan van mensen die ik vaker gezien heb, natuurlijk wel. Maar uh, uh, ja, maar mensen. Ik heb ook wel eens mensen die zich aanmelden. En die ken ik helemaal niet. Of het zijn vrienden van vrienden waar ik helemaal niks mee heb. Dan denk ik, ja, nee. oh, leuk dat je een vriend van, me, van mijn vriend bent. Maar ik heb niks met jou, weet je. Dus die, die, die laat ik ook niet binnen. Want ik denk, wat heb ik nou met mijn schoonzus van mijn kameraat te maken? Ik, ik noem maar wat, weet je, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar nou ja, ja. Ik, ik, ik, heb, maar, ik heb er toen een tijdje geleden ook wel iets van 20 verwijderd. Maar dat waren we... Ja, die sprak ik eigenlijk nooit. Hmm. Toen dacht ik al, uh, ja, dan... En dat hoeft geen, geen uh, niet te zijn van... ik wil niks met je te maken hebben... of van, ik moet die persoon niet. Zo, zo zit het niet. Maar gewoon, ja... Uh, sommige mensen die ik niet ken... ja, wat moet ik daarmee, weet je? Ik bedoel, uh, kijk, of je moet... Uh, een keer gezien hebben... via Ridder Radio uh, Dag of zo... of bij, uh, bij een feestje ergens... iemand die je hebt gesproken... en dat je uh, een klik hebt met elkaar... Dat ze nou, die geuken bij, weet zo. Of ze zich aanmelden met mensen die ik helemaal niet ken. Ik zie al dat een broer van een collega van mij. Ik heb ook een paar collega's op de Facebook zitten hoor. Ja. En, en ook al schrijft iemand. Misschien schrijf, zetten ze twee, drie berichtjes per week erop. Vind ik het ook prima maar als iemand nooit, nooit iets laat horen op Facebook. Maar die zit wel mijn berichtjes te lezen. Dan heb ik zoiets van: ja, wat moet ik ermee? Weet je, dan haal ik ze er gewoon af. En geen kwaaie, geen kwaaie boze dingen of zo. Er zit geen kwaad achter bij mij. Maar ik bedoel, ja, als iemand toch nooit iets schrijft of, of wat erop zit. of is het maar een keer in de week of zo, dan vind ik het ook goed. Maar ja, ja. ik heb er mensen bij die, die zitten er een jaar op en die schrijven nooit iets. Dan denk ik, ja, wat moet ik ermee? Weet je, ja, dan uh, ja. heb je er misschien iets stil aan. Ja, precies. Maar ze zitten wel jou en mijn berichten te lezen. Kijk, kijk vrienden van vrienden van mij kunnen ze niet lezen. Hè? Dus, dus uh, ik, ik ben jouw Facebook vriend en van Sunset en van Jacco. Ze kunnen niet jullie berichten lezen. Ja, of je moet wat uh, commentaar geven op een foto of zo. Dan kunnen ze dat wel, wel zien. Maar ze ja, kunnen, dat zou het wel kunnen, ja. Maar ze ja. kunnen niet als ze hun wat posten, uh, jij of zo, dan, dan kan er iemand die... Uh, die, uh, die kan dat niet lezen, een vriend van een vriend, zeg maar. Want ik nee, heb alleen maar nee. vrienden, heb ik, uh, heb ik uh, zo gedaan, dat alleen vrienden het kunnen lezen wat ik schrijf. Ja, je kan het wel instellen op vrienden van vrienden, maar dat doe ik zelf nooit eigenlijk. Nee, ik ook niet, want, want ik, ik, ik ben met jouw vrienden en niet met je buurman of zo. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ik, ja, kan, ik kan wel zijn berichtjes lezen op, op, als hij commentaar geeft op een, een onderwerp of een foto. Dat kan ik dan wel lezen, maar ik kan niet in zijn... Uh, uh, als ik geen vriend ben van hem, kan ik niet zijn richten zijn... te lezen op zijn eigen site, laat ik het zo zeggen, op zijn eigen Facebook-site. Ja, ja, ik heb bijvoorbeeld ook, uh, sommige dingen heb ik echt ook alleen op goede vrienden staan bijvoorbeeld. Nee, nou, ik heb iedereen op vrienden staan, ook familie en zo, collega's. Ik heb maar een paar collega's erop zitten, maar uh, ja. ik heb iedereen gewoon alleen vrienden. Dus, uh, ja, ik heb maar bijvoorbeeld mijn vriendenlijst, die kunnen dan bijvoorbeeld alleen uh, goede vrienden zien wat ik aangestekend ja, heb bij mensen. Nou, nou schrijft Jacco op de, op de chat, dat uh, eigenlijk moet je niet eens je eigen naam gebruiken, dat heb ik ook gedaan. Nou heet ik dan wel echt Jaap, maar ik had een Jaaps netwerk van gemaakt. En, uh, maar wel, uh, ja ik heb nu mijn geboortedatum uh, er wel in staan, maar niet openbaar. Die, die staat op privé, dus niemand kan zien wanneer ik geboren ben. want ...vaak of mensen kwaad willen... ...en de bedoelingen hebben... ...en ze willen fraude plegen... ...tegenwoordig moeten ze ook... Uh, uh, uh, ...vroeger was het zo... ...tegenwoordig moeten ze je ISBN-nummer hebben... ...of hoe noemen ze dat... ...van je ID-kaart... ...dat is je, so ja. je SOFI-nummer... ...die moet je neut geven... ...ook niet aan bedrijven... ...als ze een kopie van je nee. paspoort willen... ...of van je ID-kaart of van je rijbewijs... ...plak eerst met een wit plakbandje of zo... ...of zwart, maakt niet uit... ...plak je je, je, je Sofie-nummer af. Want dat gaat hun niet samen. Het gaat erom dat je je hebt je gelegitimeerd... ...en ze hebben niks met jou, want dat mag ook niet. Hè? Je mag nooit je Sofie-nummer geven. Zelfs om bedrijven niet, behalve... Uh, ...bepaalde bedrijven mogen dat wel. En dat zijn banken en verzekeringen. Dan ma ja, okay. Maar voor ja. de rest, een winkelier of wat dan ook... ...ze hebben niks mee te maken. Want ik heb wel eens, als ik bij de MediaMarkt een cd ga kopen of weet ik veel wat, of, of een uh, USB-stick, dan vragen ze wel eens om een postcode. Maar, ik kan het weigeren, ze mogen het van mij hebben, want ze hoeven alleen maar de nummers van je postcode te hebben. Dat is gewoon te kijken waar hun klanten ongeveer vandaan komen. Uh, ja. ja, en wat ze wel, gekocht ja. hebben. Maar ze, Het kan mijn buurman boven en beneden zijn, of naast me, of tenminste, ik woon zelf beneden. Maar, <laughs> uh, maar het kan iedereen wezen hier in dit partiek weet je. Dus dan zeg ik, nou ja, 25, 22. Ja? En ze weten dan niet precies welke huisdeur. En trouwens, eh, al mijn buren ja, met hetzelfde letters erachter, die ik niet op de radio ga noemen. Daar zijn wel een aantal mensen die dezelfde postcode hebben, alleen natuurlijk door het huisnummer, weet je wel wat dat en dat. Dus als jij een brief stuurt naar mij. en je zet mijn postcode met mijn huisnummer erbij, komt die ook aan, hè? Wie zit je ja. dat? Je hoeft niet ja, eens een, een, een naam en een, een, een straatnaam in te vullen, zelfs de stad niet. Want 25 staat voor Den Haag. Uh, 10 is ook Amsterdam als het goed is. 22 is Soetermeer, dat weet ik wel. Dat zijn dan de eerste cijfers van je postcode, die staan voor de stad. En dan zal ik te denken, waarom doen ze niet de kentekenplaten? Want in Duitsland kan je zien waar iemand vandaan komt, alleen je weet niet waar die woont. Maar je kan wel zien welke stad die woont of welke deelstaat die vandaan komt. Maar hier in Nederland is dat niet. Want iemand die in Groningen woont heeft misschien dezelfde kentekenplaat... ...alleen met een cijfertje hoger of lager. Dat is meer voor de privacy nou. <laughs> Geloof me nou, we hebben geen privacy. Nee. Echt geen, zeker niet met dat internet. Ik denk dat nee. we in de jaren 60 meer privacy hadden... het moeilijker was om iemand te traceren dan nu. In de jaren 60 en 70. Dan moesten, je, dan moesten ze het meer van je geboortedatum hebben. En je geboorteplaats. En je officiële voor- en achternaam. Dan konden ze al heel ver komen. Maar tegenwoordig moeten ze echt je, je, je SOFI-nummer hebben. En wat je al helemaal nooit moet geven. Dat is je, je, als jij je, een digitale. Hoe noemen ze dat ook weer? Als je een digitale code hebt dan. Dan kan je je belastingen mee, mee regelen, dit en dat. Dat moet je al helemaal niet geven. Want dan kunnen ze jouw identiteit overnemen. Al je DigiD bedoel je? Ja, DigiD inderdaad. Je zegt het helemaal goed. DigiD, die moet je nooit aan, vragen ze erom: nooit nooit geven. Want ik, die, ik heb hem gelukkig niet, want ik hoef hem ook niet, zolang ik het kan uitstellen, hoef ik hem niet. Maar als ja. ze die hebben, dan ben je de klos. Want dan kan je, dan kan je alles uitvreten. En iemand zijn intentiteit overnemen. Of hebben, uh, stel het nou voor dat je geld van de belasting terugkrijgt en iemand heeft jouw DigiD-nummer. Kunnen ze dat zo inpikken? Ja, dat... Betekent. En dat duurt het jaren voordat je die set dat uiteindelijk rechtgebreid wordt. DigiD, ja, inderdaad, Jacco. Ja, ik, ik heb volgens mij wel één, maar ik heb ook een bewindvoerder, hè, dus die beheert alles, zeg maar. Ja. Dus ik, ik weet mijn eigen die idee niet, dat regelt mijn bewindvoerder allemaal. Ja, oké. Okay. Maar dat is een vertrouwenspersoon, neem ik aan. Ja, oké. Ja, oké, okay. ja. maar, ja, okay. maar dat, dat, dat is niet zo erg. Maar, nee. uh, maar wat uh, Jacco schrijft, uh, ik wil mijn profiel zo privé moeilijk mogelijk maken. Ja, daar zit wel wat in. Je kan bijvoorbeeld, wel je, uh, ja, ik heb dan mijn echte naam gebruikt op de Facebook... Maar mijn geboortedatum is niet zichtbaar voor de buitenstaanders. Dus als ik jarig ben, dan zie je niet van uh, Jaap is jarig. Nee. M maar uh, het staat er wel in. Maar je kan ook zeggen, ik woon in, uh, bijvoorbeeld in Arnhem. En mijn geboortedatum is uh, 15 april 1888... En ik heet Peter Janssen. Ik zeg maar wat. 1888 zo. Ja. En ik denk als ze dat gaan uitzoeken, dan denken ze, die persoon bestaat helemaal niet. Weet je? Nee. Want ja, nou weet iedereen toch mijn naam dan aan, Maar ja, ik kan me morgen weer Jaap de Wit noemen. Of, of Jaap uh, Zwartjes. Of Jaap, ja. Jaap Groen. Uh, of, ja. of Jaap De Wit. Of, oh, die had ik al genoemd. Nou, Jaap Geel. Bedoel, of Jaap Geel. Of uh, Jaap Aap. Of uh, weet ik ja. veel. <laughs> dus ja. Dus uh, kijk, het is uh, inderdaad wel beter als je gewoon uh, een, een schuilnaam gebruikt voor je, voor je Facebook. Zijn ja, nou dat heb, ik, dat heb ik ook een tijdje gedaan. Hè? Met, uh, maar ja. goed, uiteindelijk dacht ik van, ja ik denk, ja, ik, ik doe toch maar mijn eigen naam. Maar ja. Ja, maar ja, ze zeggen dat je het beter niet kan doen. Dus uh, kijk, Sunset is ook zo slim geweest om de echte naam niet te gebruiken. Nee. Dus dat vind ik wel heel slim natuurlijk. Want ja, je weet nooit met welke mensen je het te maken hebt. En nou, dan zit dat wel goed hoor. Vooral bij Redder Radio zit dat wel goed allemaal. Maar <coughs> ook met andere connecties. Je weet nooit met wat voor mensen je het te maken hebt. Als je ze niet kent dan, hè, bedoel ik. Dat klopt. Dus, uh, ja. Ja, dus ja, daar moet je wel eens voorzichtig in zijn. Uh, ja, en dan schaart Jacco dat het de nadeel is van Facebook, ze zijn streng in naamgebruik. Ja, ja oké, het legt gewoon wat voor naam in. Kijk, je kan niet jezelf Adolf Hitler noemen of zo. Kijk, dat is logisch nee, als ze nee, dat nee, nee. Logisch als ze dat dan weigeren natuurlijk. Hè? Want ja, ik, kan, ik. ik weet dat een uh, nichtje van mij, een nicht, die is uh, getrouwd met een, een jongen, die, uh, die zijn vader, die wilde hem uh, Benito noemen. En dat was uh, ja, ongeveer tien jaar na de oorlog of zo. En dat werd geweigerd, want het was een fascistenaam. naam. Ik zei Benito. Ja, wist ik veel dat Mussolini Benito heette van zijn voornaam? Ja, ik wist het toevallig. Maar, uh, maar dat mocht niet, want uh, dat was een fasciste naam oh. Ja, het is geen fascistenaam, naam, maar het heeft natuurlijk verband daarmee met ja. Mussolini, die heette zo met zijn voornaam. Nou, ik, ja, ik, zat ik, nog, uh, ik zat nog met iemand op school, die heette Benito toevallig. Ja, uh, ja maar, maar nu mag het ook weer wel ofzo. Omdat het natuurlijk veel, nou is het alweer 70 jaar geleden. Ja, maar ik kan, kan, begrijp best dat er zulke namen taboe zijn vlak na zo'n periode. Hè? Dus ja, ik, dat kan ik me ook ik, ik, voorstellen. Met Saddam Hussein ligt wel wat moeilijker, want bijna iedereen heet daar uh, Hussein, weet je. Dat is een ja, zelfs. Obama heeft, heeft zijn tweede naam hoe zei Ja, maar ik bedoel kijk, daar kan je niks aan doen, dat kan net als Janssen je hebt heel veel mensen die heten Janssen en uh, ja uh, stel je voor dat je een dictator hebt die, die, die miljoenen mensen hebt laten vermoorden, Je heet toevallig Janssen ja, je, ja. Kan, je, je kan je naam wel veranderen, maar ja, wat heb jij daarmee te maken? Je had ook een bakkerij die heette de Glimmerveen Glim en die had al helemaal niks met, met die man van de Volksunie, weet je die partijleider van de Volksunie destijds. Oh, dat weet ik niet. Joh. En uh, ja, er uh, was gewoon een bakkerij, die heet gewoon van, Maar ja, die had totaal niks daarmee te maken, weet je wel. Nee, nee. Dus, uh, ik vind het wel een beetje link om daarover te praten eigenlijk op de radio. Weet je, maar goed. Nou ja, zeggen... ik Nee, ben... ja, maar oké, okay, ben... je weet nooit wie daarmee luistert, weet je. Nee, oké. Okay. En, dus, en ik heb helemaal niks met dat soort dingen, weet je. Ik bedoel... Uh... Nee, nou maar goed, ik weet je, kijk, dat Oh, kijk, ook, maar, ik zie dat, praat... dat Jacco schrijft. Hij wou uh, voor zijn uh, Facebook Heidense Tijden gebruiken, maar dat mocht niet. Nou, heb de kerk zo'n invloed, jongens, op de Facebook. Ja, maar ja, het komt uit Amerika, hè, Facebook. En dan Wat wilde ze... die gebruiken? De naam Heidense Tijden wilde hij gebruiken voor zijn Facebook, en dat mocht niet. Oh, oh. Dan uh, kan je geen pagina maken, want ik heb een pagina van mijn... Uh, ...van Eurostar Radio, die heb ik gemaakt... ...zoals jullie weten... ...en uh, misschien mag dat dan weer wel... ...als je daar nou een pagina op je Facebook maakt... Jacco. met de naam Heidense Tijden... ...ja, wie weet mag dat dan wel... ...want daar kan je alleen op... ...als je lid van die pagina bent... ...dus, ja. dus als je daar lid van bent... ...dan kan jij alleen die pagina zien... ...jij en de medeleden dus... ...en ik heb dertien leden van Eurostar Radio... ...en jullie kunnen dat wel zien... Nou ja, nou zet ik ook nog wel eens wat uh, nou ja, openbaar voor vrienden dan. Zo, zo dat ik toch wel een beetje meer luisteraars trek. En dan uh, ja. kwam ik tot de ontdekking met Google. Ik had foto's op mijn telefoon staan. Ik kijk op internet, niet op mijn telefoon, maar op mijn computer. En ja. dan zie ik allemaal foto's die ik ook op mijn telefoon heb staan. Die wordt gewoon gedeeld door Google. En ik krijg ze daar Hallo? niet af van mijn telefoon. Alleen de foto's die ik met de camera gemaakt heb wel... Maar op de een of andere manier zijn er fouten, is toch op Google terechtgekomen, En dat vind ik toch ook niet echt uh, plezierig, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat begrijp ik. Ik vind dat een beetje raar. Ik ga kijken of uh, Sunset zin heeft om, uh, om mee te doen met het gesprek. Ik, oh, ga, ik ga er gewoon toevoegen. Bellen. Kijken wat er gebeurt. Misschien wil ze wel, of misschien wil ze niet meedoen. Gezellig. Nou, sunset, maak je borst maar nat hoor, want uh, je wordt opgebouwd. Ah, ze is al drie weken niet meer, uh, of twee weken, nee, ze neemt niet op. Oké, okay, nou, ze neemt niet op. Oh, jammer. Op. Goed, maar goed, ze luistert hiervan mee. Dus, uh, en dan blijven we ruim gezellig zo even lekker kletsen, weet je. Dus... Uh, maar goed, misschien volgende week of zo, bedoel. Ja. Hallo. Oh, ze is er toch? Oh, ze is er. Hé, hallo hey. Sunset, goeie avond. Hi. hi. Hi Hoe is die met jou? Uh, ik uh, ben nog even aan het bijkomen van gisteren. Oh, heb je gisteren een feestje gehad? Uh, nou, ik was uitgegaan, dus ik had wel gedronken. Maar... Oké. Okay. Ik word nooit dronken, dus dat is echt irritant. Mm. Maar dan de volgende dag heb ik wel last van. Nou, dan nou heb ik een tip. Af ja. en toe een glas water tussendoor nemen. Dat schijnt ook te helpen tegen een... een ja, dip, dan een moet dipje. je elke keer 50 cent betalen voor de wc. Oké, okay. maar als je nou om de bar vraagt van joh, geef mij eens een glas water. Ik geef dat ze er tegenwoordig geen geld voor mogen vragen. Nee. Dus uh, als je dan af en toe een, een glas water neemt, uh, verdunt dat hè. Dan heb je kans dat je de andere dag toch iets prettiger voelt. Mhm, mm oké. Okay. Dus uh, ik doe het af en toe ook wel eens. Dan neem ik een glas water tussendoor. Ja, ik moet natuurlijk geen... Kijk, uh, ik, uh, ja, ik drink alleen bieren. Mm -hmm. Af en toe neem ik zo'n famucci van uh, Call Valley. Valley. ken je dat? Cold Valley is net zoiets als Martini en Senzano. Nee, ken ik niet. Oh. Nou, is vermoeden. Uh, ja, dat <coughs> vind ik ook lekker, weet je. Dus, uh, ik drink niet zoveel wijn, een sterke uh -huh. drank, dat lust ik niet. Dus jenever uh, en whisky, ja whisky lust ik wel uh, als er zeg maar een kwart whisky en drie kwart cola, dat lust ik dan ja. weer wel. Maar ik drink het ook niet vaak, dus het is meer bier bij mij. Okay. Of koffie, vind ik ook lekker. Of een bakje thee, zo een, een enkel keertje. Maar ik hoor gewoon nooit dronken, dat vind mm. ik niet leuk. Gewoon wat raar, ja. Nou, ik, ik, ik moet wel zeggen, ik, ik uh, word minder goud dronken als uh, tien jaar geleden. Dan uh, als ik dan drie biertjes op had, dan smaakte het me niet en dan dronk ik ook niet verder. Ik had ook wel eens ook gewoon een flesje half leeg, uh, die half leeg was, dat ik hem gewoon leeg gooide in de goudsteen. Nou, uh, toen met het feest heb ik vier biertjes op. Maar ja, de... Dan, dan ben ik wel een soort van dronken of zo. Ik ja, een niet... beetje aan, lichtelijk aangeschoten ja, zeg maar. ik, ik ja. kon bijvoorbeeld niet, niet, niet meer uh, dingetjes doen op de computer of zo. Oké, okay. nou dat, uh, dat had ik tien jaar geleden zeg maar. Maar nu, <laughs> al drink ik uh, zes halve liters, ik word niet dronken. Hmm. Maar ik heb, uh, als ik meer dan vier halve liters drink, dan voel ik het wel de andere dag hoor. Ja. Dan ben ik, dan ben ik uh, lichtelijk aangeschoten. Maar ik heb wel de andere dag dat ik pas om 11 uur s ochtends... ...me een beetje prettig voel. Vooral als ik gegeten heb. Nou, heb ik, dat, ik vind het toch wel fijner dan uh, om uh, stoon te zijn of zo. Ja, dat, ja, ja. Wel dat, leuk, gezelliger. Ja, ja dat, uh, dat ben ik met je eens. Want dat ja? werkt een keer uit... ...en dan heb je de andere dag geen last. Ja, ik, ik, uh, ik ken mensen die ruiken er vier per dag of zo. Maar als ik er eentje rook... Nou, mm -hmm. dan koop ik een five-pack. Dan zitten er vijf in zijn zakje. Daar doe ik ja. een paar maanden mee of zo, weet je. Ik ben meer voor de gezelligheid, zeg maar. Ja. Of als ik. Uh, dan ja, dus... ik, ik rook geen wit meer. Dus, uh... Nou, oké, okay, maar ik bedoel. Maar ik doe het uh, sporadisch, okay. laat ik het zo zeggen. Want uh, ik ken mensen die roken elke dag vier, vijf van die dingen. Nou, dat, uh, dat hoeft van mij niet. Het is nog duur ook. En. Uh, maar nou, ik, ik, vond het wel, ik vond het wel lekker, maar ik uh, deed altijd jointjes. Mm. Uh, gewoon jointje light, sommige zeggen. Ja, ja. ik ben ja. meestal zo middenmout. weet je, dus nu niet te sterk, maar ook weer niet te licht. Ik moest wel wat voelen, maar niet dat ik ineens op mijn hoofd ga lopen of zo, weet je mm -hmm. dus, uh. En Marcus, blauw jij ook af en toe of niet? Nou, nee, ik, ik, uh, ik rook wel, maar ik blow eigenlijk nooit. Oké, nee. oké. Okay, okay. Ik heb dat wel eens, uh, wel eens geprobeerd, maar het viel bij mij niet zo goed. Hmm. Tenminste, ja. wat, wat ik had geprobeerd hoor, want ik werd er een beetje draaierig van en ik voelde me er niet helemaal goed bij. Nou, want ik weet de allereerste keer dat ik het deed, dat was eigenlijk uh, ja, dat was een collega van me, die nodigde me een keer bij hem me, bij me thuis en op mijn werk. Was wel bij mijn vorige baas hoor, moet ik wel even zeggen. En uh, toen had ik een paar trekjes, maar ik merkte er niks van. Ik moest alleen ontzettend hoesten daarvan. En toen kwam ik bij hem thuis en dan had hij het niet met check gemixt, maar puur. Toen had hij van een uh, Heineken flesje een, uh, een waterpipe gemaakt. En het deed hij geen wiet, maar stuf. Stuf was dat, ja. Nou, dat rook ik dus niet. Maar uh, dat was puur. En ik, had, uh, nou, ik dacht dat ik... Uh, ik weet niet wat mij overkwam. Hij had van dat rouwvaalse behang... En de muziek die die draaide klonk, was al sloom, dat was zo'n Leonard Cohen. <laughs> die was nog droeviger en, en, en, en sloomer als, als dat het in werkelijkheid uh, klonk. En ik, uh, ik raakte lichtelijk in paniek. Hij zei, nee, ja, zeg ga rustig zitten, gebeurt niks. Hij zegt, over een uurtje is het alweer uitgewerkt. Nou, toen ik twee uur later naar huis ging, zat ik nog te tollen op mijn brommer. <laughs> <En> dat, <Okay. laughs> maar dat was stuf, hè? Dat was geen wiet of zo. En toen heb ik dus uh, voor de gein een paar jaar later zelf een keer gekocht. En uh, ja, ik kreeg dus er zo'n droge keel van. En uh, ja, ik werd er knetter van, weet je. Ik denk, nee, dat, uh, dat is het niet. Toen heb ik een keer wiet geprobeerd en daar word ik niet knetter van. En uh, nou ja, zo'n heel enkel keertje, zeg maar, één keer in de twee weken rook ik eens een, een, een, een wiet. Een wiet, een jointje. Maar dan een, uh, een middelmout. En niet te sterk, maar ook weer niet te licht. dat toch? Ja, ik bedoel... Uh, ja, ik wou er eigenlijk mee stoppen. Maar ja, dan... Uh, ik heb wel eens buien, dan, uh, dan denk ik... Ja, ik heb daar eigenlijk best wel weer trek in, weet je. Maar ja, ik kan er wel van afblijven... Als het moet, weet je. Dus ik heb soms ook twee, drie weken niet blauw. En uh, dus dat, dat, Zolang dat zo blijft, vind ik het prima, weet je zo. Kijk, het roken zelf, het tabak roken... Daar kan ik niet van afblijven. Dat is echt een probleem. En dus... Uh, ja Wat drinken betreft, uh, ja, ik, uh, ik kan wel eens een, een avondje zonder. Maar ik moet wel uh, een paar uh, halve litertjes hebben hoor. <laughs> ik heb vorige week alleen maar flesjes bier gedronken. Nou, dat heb ik de hele week volgehouden. Maar op een gegeven moment ga je toch weer die uh, grote blikken halen, weet je. Maar ik vind het toch lekker daaruit flesjes hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet wat het is, maar... Maar ja, het is wel duur, hoor. Want soms betaal ik uh, voor een flesje... Ja, ik had grols, want uh, daar zit 75 centiliter in. En uh, ja, ik, ik vind het wel, uh, wel lekker smaken uit zo'n flesje. Ik vind grols heerlijk. En uh, ja, Heineken, ja... Ik vind het niet echt vies, maar het is niet maar echt mijn merk of zo. Ik... Uh, Nee, nee maar mijn vader dronk altijd grols. Dat weet ik nog wel, ja. Want uh, ja, Heineken... Ik lust het wel, maar... Ik, ik ben meer grols eigenlijk. En ik heb toen met dat feestje bij Sunset... Uh, Heineken meegenomen. Maar ja, er bleek een heleboel mensen zijn... Dan mag Heineken te uh, lusten. Of ze krijgden hoofdpijn van... Dus volgende keer neem ik gaan iets anders mee. Dan weet ik dat in ieder geval. Dan wordt het gewoon dommels... Of, uh, of van die zoetenbrauw. Dat is ook wel lekker. Ook niet zo gek duur, maar wel lekker. En uh, ja, ik had dus een keer van die hele goedkope bier. voor 30 cent of zo. Ik, ik weet niet meer wat van merk het was. Baron of zo. Nou, het was niet te drinken. Echt. Ik denk, nou, nah, dat was ook... Uh, was niet, ik ben blij dat ik er maar één blikje van had. Maar het was niet weg te werken. <laughs> ik heb het gewoon leeg okay. gegooid. Ik heb de helft gewoon leeg gegooid. Echt. Ook heb ik dan nog zo trek? Nee, dan, dan maar niks. Dan drink ik liever thee of koffie. Maar het moet, wel, het moet wel smaken. Je hebt mensen die drinken het puur voor de alcohol. Maar ik moet het wel lekker vinden. Toch? Nou, het lijkt me wel. Ja. Maar kijk, je hebt wat euro's maar dat zou ik nooit nemen nou, ik lust het ook niet hoor. Ik heb het wel eens geprobeerd. Maar ik vond het uh, niks. Nou hebben ze een ander merk. Brown of Bown, weet ik hoe dat heet. Ook van uh, Albert Heijn. Okay. Ik vind het niet echt vies. Maar als ik uh, shootenbrouw uh, neem, vind ik toch die toch iets lekkerder. Ja. Ja. Das. Dus. Uh, maar, maar, mijn mijn, mijn excuses, hoor, ik ben een broodje aan het eten. Dus, uh, ja, nee, niet. Dat ik... Maar Sunset, uh, heb, heb jij bepaalde voorkeuren met biermerken? Of, of met andere drankjes of zo, wat je graag uh. drinkt? Ik vind Bavaria wel lekker. Bavaria? Ja, dat heb ik ook eens een pauze gedronken, ja. ja. Ja. Maar ja, ik hou eigenlijk niet... Ik drink niet zoveel gewoon bier, maar ik uh, drink sowieso niet veel. Maar uh, ik hou wel van oud-bruin bier. Oh, is ook lekker, ja. Ja, en dan het... Ja, meestal het liefste van Bavaria, maar meestal hebben ze hem niet. Dan moet ik hem van Heineken kopen. Oké. Okay. Ja, want ik heb, uh, het veel een beetje wat me opviel. Ik had vorige week een bokbier gekocht van uh, Gulpenbier, ken je wel hè, uit Limburg. Mm -hmm. En dat was bokbier en ik vond het, ja, het was niet vies of zo. Maar ik, ik, uh, ik dacht altijd dat bokbier een beetje smaakt naar oud-bruin. En toen hadden ze nog één flesje Heineken, maar die flesjes lijken zo op elkaar. Dus ik had toevallig een flesje Heineken en bokbier erbij. En die smaakte gewoon uh, naar, naar oud-bruin. Ik denk, goh, mm. die vind ik toch wel lekker daar, weet je. Er zat yeah. <laughs> drie uh, gulpaar bier en één Heineken bok bier. Ik denk, nou, ik vind die ja. Heineken toch lekkerder. Dus, uh, ik zelf helemaal geen alcohol meer tegenwoordig. Maar vroeger, mm. toen ik nog wel eens een biertje droog. toen uh, kwam ik altijd Hertog Jan altijd. Oh, ah, is ook goed, Hertog Jan, ja. Ja. Ja, smaakt ook prima hoor. Maar niet te veel hoor, ik denk ik de hoogheid uh, maximaal 3 nam of zo, hmm. nee, meer niet. Ja, ik ben, uh, ja, ja Sjoet en Brouw uh, koop ik meestal. En die uh, kost uh, hier bij de avondwinkel uh, 75 cent. En als ik de gouverneur aan afloop bij die uh, andere avondwinkel, dan betaal je een euro. Terwijl die bij de Aldi kost die uh, zeg 50 cent of zo, 45, 50 cent. En toen was ik bij mijn werk bij een avondwinkel. Die gaat ook middags pas om 12 uur open of zo. En tot mijn stomme verbazing kosten die 55 cent. En nog ijskoud hè, uit de koelaar. En ik, hé, die verdienen daar bijna niks op. Want die, gast, die gasten gaan naar de Aldi, hè, die avondwinkeltjes. Die gaan naar de Aldi, kopen ze hele uh, bakken vol met, met van die blikken bier. En hebben ze dan bijvoorbeeld een, een kwartje winst erop. Maar die ene euro, dan heb je die 55 cent winst. En ik denk, jeetje mina, kijk een dubbeltje of een kwartje kan ik nog begrijpen. Maar de, ruim de helft. En ik denk, jeetje mina. Maar ja, soms dan, uh, want het, het ene winkeltje gaat om 11 uur dicht en de andere pas om 12 uur. Maar ja, goed, uh, ik hou meestal uh, ja, bij de Aldi soms wel eens uh, van die Schultenbrouw. Maar maar goed, uh, ik drink soms ook wel eens melk, half vol. Vroeger dronk ik volle melk, maar ik denk, ja, er zit zoveel vet en dan ben ik niet, uh, niet dik. Maar ja, het is ook niet goed voor jouw rikketik, hè? Dat vet en zo. Dus nee, ik, nee, ze zeggen melk is goed voor elke. <laughs> ja, want uh, kijk, ik neem dan half vol. En dan uh, als ik uh, boter koop, koop ik halverine. oké, ik ah, oké. Okay. En uh, ja, ik doe dat toch een beetje. Ja, ik ben gelukkig nog wel gezond. Maar ja, ik ben natuurlijk ook al 54. toch? Dus ik moet toch een klein beetje ook om, eh, om een uh, rikketikkie denken. Dus ja, <laughs> ja. En dus. Ja, kijk, melk. Um, ik vind wel volle melk. Ja, dat heeft de meest uh, volle en rijke smaak. vind ik wel lekker. Maar ja. halfvolle melk, die speelt je toch het beste wel dan halfvol kan doen. Maar als je volle melk drinkt. Dan moet het wel kunnen als je er maar niet te veel van drinkt. Nee, oké. Okay, ja, ik drink niet zo heel veel melk hoor. Maar magere melk lust ik niet. Dat vind ik net alsof je water drinkt, weet je wel. Ja, nee, dat is niks. niks. Dus, uh, dat vind ik weer te. Maar ik drink niet elke dag melk. Ik koop wel zo'n 2-liter ding van Albert Heijn. Een twee, 2-liter uh, twee uh, kannetje. Nou, <lacht> als die op is, dan uh, drink ik soms 2-3 weken geen melk of zo maar op mijn nee. werk hebben ze toetjes dat is ook meestal zuivelproducten dat wil ik nog wel eens nemen dus ik krijg toch nog wel de nodige kalk en uh, wat dan ook uh, naar binnen dus ja nou ik, ik, ja, ik drink eigenlijk nooit uh, melk ik heb het vroeger dronken dat wel veel maar nu niet meer eigenlijk oké okay. Nee. Oh. voornamelijk uh, ja, thee, koffie en uh, als uh, tussendoor dan misschien af en toe roosie c, weet je wel hmm. Oh, weet je wat ik ook lekker vind, wat drank betreft? Uh, rosé. Het is een vrouwendrankie, maar ik vind het best wel lekker. Dat lichtroze fles, een grote fles. Dat is ook lekker, man. Ik koop nou, ik het nooit, heb, ik maar. Heb een, ik heb wel eens een rosé-biertje gedronken. Oké, okay, ja, dat heb je ook, ja. Ja. Maar die, als je gewoon normale rosé hebt, ik koop het zelf nooit. Maar als ik toevallig ah. ergens zou hebben, dan neem ik altijd wel een glaasje. Oké, ja. Lekker. Oh, daarvoor koop ja, ik het wel, ik ook niet. Ik, want ik ben in staat om. Ik ben in staat die hele fles leeg te drinken. De hele fles? Ja, en dat heb ik ook met sommige anderen. Dus daarvoor, uh, ja, Bacardi kan ik niet tegen. Dan krijg ik hoofdpijn en dan word ik, uh, ja, dan ja. word ik uh, nou, agressief niet, maar wel op stanaat. En dan loop ik op alles te mopperen. Ik denk dat moet ik niet meer drinken. Nee, nou ik kan je misschien wel aanbevelen om de Wiekse Rosé een keer te proberen. Dat is een de Wiekse, Wiekse Rosé bier. De Wiekse Rosé, oh bier. Had... Ja, een Wiekse, Wiekse Rosé biertje. Je hebt ook Wiekse Witte hè? Ja, die is ook wel goed hè. Dat is wel Belgisch bier. Nou, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Oké, okay. maar ja. dat maakt niet uit. Als het lekker is, is het lekker ja mm -hmm. toch? Ja, ik vond het af en toe, ja, ik drink het nu niet meer wel tegenwoordig. Ja, maar het vond ik ook nog wel lekker. Mm -hmm. Pardon. Ja, palm is, uh, is ook lekker. Maar uh, ja, ik heb echt een pauze gehad toen ik pas op mezelf woonde toen dronk ik nog niet zoveel. Als ik keer bij iemand op visite en die had dan die Jan En ik zo, dat is een lekker biertje, maar hij is best wel, wel best wel prijzig. Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, zelf en toe denk ik nog wel eens een Hertog Jannetje. Maar ja, pas sinds 2002 ben ik meer gaan drinken. Dus. Uh, dat is heel ja, vaardig. kijk, als zou dat het willen, ik mag het ook niet, ik heb medicijnen. Ja, oké, dat kan okay. nee, je buiten niet doen. Nee. Maar ik heb periodes gehad, euh, nou, dan dronk ik wel eens 12,5 liter op een dag, hè, per dag. Hè. Zo, dat is wel veel, ja. En dan moet je de andere dag toch nog werken, weet je. Nou, tien, twaalf. Nou, toen heb ik al uh, aangewerkt. Ik heb uh, begeleiding. Ja, dus liter, liter is dat? Uh, uh, ja, be begeleiding gehad en zo. Zelfs een weekje opgenomen geweest. Uh, uit vrije wil. En uh, ik ben er niet helemaal vanaf, maar ik drink uh, een stuk minder wel, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan er ook beter tegen. Ja, ik moet natuurlijk niet weer 12,5 halve liters drinken natuurlijk, maar... Nee, nee, nee. Ik kan daar beter tegen. Ik word niet dronken meer. Ja... Wel aangeschoten, maar niet uitdronken. Maar ik moet het, uh, het maximum eigenlijk 4,5 liters op een dag, kan ik wel hebben. Maar ja, ja, ja eigenlijk, ik, ik vind ik, die... eigenlijk vind ik dat nog te veel. Nou, dat is ook wel, ik ken iemand, een vriend van mij, die drinkt, die drinkt elke dag gemiddeld 2,5 liters. Ja, is nog te doen. Ja. ja. Ja. Maar ja, dat moet je geen jaren voorhouden. En ze zeggen ook, ik heb ook ergens gelezen... Dat het dus goed is om een, is een dagje over te slaan. Dat, dat doe ik ook wel eens hoor. Dan ga ik expres uh, niks drinken. En dan moet ik ook niks in huis hebben. Hè? Want dan kom je in de verleiding. Ja. En, dan, uh, en het bevalt me wel. Want de andere dag, voel ik voel het ook hoor. Ik merk het ook. De andere dag ben ik veel fitter. Ik kom makkelijker mijn bed uit. Uh, ik heb periodes gehad dat ik echt bijna elke dag te laat kwam. Dat was nog in de moeilijke periode dan. Maar ik kom elke dag op taart op mijn werk. Uh, ja... En uh, ja, ik wil eigenlijk weer net als vroeger, gewoon alleen in het weekend. En uh, als ik er twee, gewoon kleine flesjes, uh, twee of drie, dat dat genoeg is. En ook tussendoor gewoon alleen maar in het weekend drink dan in plaats van door de week. Ja. Want, uh, ja. dus uh, ik ben uh, ja, wat dat betreft nog niet helemaal tevreden hoor, over mezelf wat dat betreft. Het kan altijd beter hè? Het kan altijd beter inderdaad. Wat jij zin zet? Wie, ik. Ja, wat vind jij daarvan? Uh, ik heb even ik, ik niet opgelet, sorry. Ah, Oké. Okay. Wat was de vraag? Nou, uh, over, uh, Ik ben nog niet tevreden over mijn alcoholgebruik. Ik drink wel een stuk minder dan in 2009. Uh -huh. Bijna de helft minder. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden. Ik wil eigenlijk terug naar de jaren 90. Toen ik misschien drie, vier flesjes op een week dronk. Uh -huh. En mijn visite of zo. Of, of dat ik uh, euh, zeg maar zes flesjes in mijn koelkast staan. En dan stond het er na, na een week nog, zeg maar. En dan, uh, nou, dan dronk ik er eens twee. Na de derde vond ik al niet zo. Dus die, nou, dan stopte ik gewoon. En dan stond de hele koelkast vol. Ik liet de rest gewoon niet staan, weet je. En als ik daarna ja. terug kan, dan ben ik pas tevreden. En alleen maar vrijdag als ze zaterdag drinken. En dan ja, af en toe ja. eens lekker dronken worden. Oké, okay, dat moet kunnen, weet je wel. Maar dan niet, niet, niet elke dag of zo. Maar één keer, zeg maar, ja. Eén keer in de twee weken, dus even lekker doorzakken. En voor de rest, culine. <lacht> dat zou ik het mooiste vinden. Ik ben al blij dat ik niet aan de harddrugs verslaafd ben. En nou, wat was de vraag dan? Nou, wat, wat ja. Wat, uh, mijn vraag was dat, uh, ja. Uh, Marco zegt ook al, het kan, kan altijd beter. Ik, ik ben nog niet tevreden met mezelf wat betreft alcoholgebruik. Ik zal best nog minder willen. Ik drink al minder als een uh, aantal jaren terug. Maar ik wil nog minder. Dus ik wil ook eens een keer kunnen zeggen, nou ik drink door de week niet. Alleen vrijdags en zaterdag. En dan één keer in de, of twee keer in de maand wil ik ook een goed dronken worden. Of zo, weet je wel. Nou ja, maar ik denk dat je het beste eerst gewoon helemaal kan stoppen. Ja, en dan, dan heb je eigenlijk, uh, ja, net zoals ik ben dan gestopt met roken. Mm -hmm. En dan, uh, ja, na een half jaar, weet je wel, je moet er ook even ervaren, gewoon een tijdje gewoon helemaal niks. Mm -hmm. Dat je gewoon eigenlijk weer de leiding, de regie over je ja, eigen, okay. leven, en eigen heb... leven en je mm -hmm. eigen ja. dingetjes weer terugkrijgt. Ja, ja. Maar ik heb ook gehoord, als je, ja, misschien geldt het voor zware alcohol is, als je in één keer stopt. Dat dat voor je mm -hmm. rikkertik niet goed is, hè? heb ik gehoord. Want er was ook een jongen in het kliniek, die, die dronk, de ene dag dronk hij niks. De andere mm -hmm. dag dronk hij twee kratten, echt twee kratten hè. Ja, dat ligt er ook aan vanaf welke leeftijd je dat doet. Ja, als je dat okay. al jaren en jaren doet, is het inderdaad uh, geen ja. goed idee om zomaar te stoppen. Maakt niet uit met wat. En toen zei ze van, je kan bijna elke dag dezelfde frequent drinken als het veel. Als dat je zegt, nou ik stop een uh, ene dag niet en de andere dag weer wel. Uh -huh. Maar dan kun je het beter dan nog afbouwen, weet je. Uh -huh. Dus uh, ik denk dat uh, als je elke dag een flesje minder drinkt en, uh, en echt gang voor jezelf keihard afspreekt, voor jezelf van zo vanaf maandag weer een flesje minder, dan wordt het de vier per dag. Dan wordt het een week later drie per dag en dan wordt het er maar één per dag. En dan zeg je nou alleen zaterdag, vrijdag en zaterdag neem ik er vier op een avond. Of ik ga naar de kroeg, maar ik ga geen bier in huis halen. Want dat kan je ook doen. Want dat is ook een fout die mensen maken dat ze al gaan indrinken voordat ze naar de kroeg gaan. Dat kun je beter ook niet doen. Dan ga ik toch meestal wel met de taxi naar huis. Als ik denk van, nou ik vind toch linkerlijk, laat mijn auto lekker voor de deur staan. Kom maar morgen weer halen. Mm -hmm. Dan ga ik gewoon met de taxi. Dus uh, ja, ik ga ook wel iets minder naar de kroeg ook. Omdat ik het financieel ook een beetje... Nou, niet echt moeilijk, maar ik moet wel een beetje opletten, weet je. Maar maar het gaat ja. natuurlijk. Want, ja, en rook jij nog wel met een elektronische sigaret? Ja. Oh, dat wel, oké. Okay. Ja, maar wel steeds minder, dus uh, merk ik wel dat ik af en toe het gewoon helemaal vergeten ben. Ja, oké, okay, want je hebt, je hebt er allerlei smaakjes in ook, hè? Zo. Mm -hmm. Ja. Dus, nee, dat gaat goed. Dus... Ja, ja, ja. Ik, ik moet ook minder met roken, maar ik vind het moeilijk, hoor. Ja? Ja. ja als, het, je uh, kan, als je kan kiezen, dus helemaal niet meer roken of die elektrische, dan doe mij maar die elektrische. Dan heb je tenminste nog wat. Nou, weet je. Ja. Ik, ik, ik heb met uh, rond de kerstvakantie, had ik ook een elektrische sigaret, maar dan zo'n wegwerpding, voor, mm -hmm. 8, voor 8 euro bij Primera. En ik nee. moet zeggen, uh, je kan, uh, het gaat twee pakjes sigaretten mee. Nou ja, het ene pakje zit 20 en de andere zit er 15 in. Maar goed, ik ga ervan uit dat het een pakje van 20 is. Dus zeg maar 40 sigaretten. En, uh, <coughs> maar het valt mij op: uh, je neemt af en toe een puffy en dan, uh, ja, je houdt hem in je handen vast of je zit in de auto. En dan, uh, dat vind ik wel lekker, want dan heb je geen as, geen as over je broek. Dat vind ik wel. Uh, en op ja. uh, een gegeven moment ga je inderdaad ook wel minder roken. Maar ja, ga, ja wat, ik weer natuurlijk. En dan denk ik, ja, ik ga toch weer even een checkie draaien, weet je wel. En toen ja, heb precies. ik uh, uh, daarna nog, weer eens zo'n ding gekocht. Ik heb er nog eentje liggen hier. Die heb ik al vanaf de kerst en hij doet het nog steeds. Ik, uh, en toen had ik een, in de kroeg iemand die, die, die ruikt in de auto ook. En die is elektrisch gaan roken in de auto, maar buiten de auto rookt ze wel uh, gewoon sigaretten. Want ze zegt, ik krijg al dat as over mijn jurk en uh, alles komt op de grond. En ik denk, hé, hey, dat is zo'n gek idee eigenlijk. Maar ja, nou ruik ik in de auto ook gewoon een check. Dus, uh, ja, we, uh, maar je hebt, ze met, je hebt ze met nicotine en zonder hè? Ja, ik rook zonder nicotine. Oké, okay, want die ik had zit wel nicotine in. Mm -hmm. Ja, maar als je zo'n oplaadbare koopt, ja. dan, dan kan je kiezen. Dan kan je ook uh, bijvoorbeeld de nicotine afbouwen. Ja, oké. Okay. Ja, dan is het een gek idee eigenlijk. Want die ik heb zit wel nicotine in, maar geen tear en andere stoffen. Mm -hmm. Maar uh, ja, misschien kan ik het ook wel zou doen. Dus, uh... Ja, dan wel bij... Uh... Idampers.nl. E hè, hè. Dat is e, een heel goed adres. e-dampers.nl. Dan ga ik zo eens even, even, even e, opschrijven. E en dan streepje dampers.nl. Oh, wacht eens even. Dan ga maar ik. Die, als je vandaag bestelt, weet je, dan heb je het morgen in huis. Oh, dus dat ja, uh, Goede ik, service. Ik zit hier met twee computers. Dan ga ik even met die ene computer even opzoeken. Ik zal wel even de uh, adres voor je zetten. Oh, ja, dan kan ik het in mijn favorieten gouwen. Ja. Want ik durf, ja, die site, die site als je mij toen omgekeerd uh, geven Inderdaad. Ik ja, denk, denk het wel. Maar in Frankrijk willen ze het verbieden, hè? want ze zeggen als er geen nicotine in zit. Uh, dan is het een. Uh, willen ze in Nederland ook. Dat, als er geen nicotine in zit, dan, willen ze, dan is het een medicijn voor de wet. Dus dat willen ze doen. Oké, okay, nou oh. er zijn, zijn nu wel familieomstandigheden zoals ik zie. maar volgens mij kregen ze een baby. Dus. Uh, dat kan familieomstandigheden zijn. <laughs> hmm? uh, er staat, wegens familieomstandigheden... kan het zijn dat uw bestelling de komende dagen later bezorgd wordt dan normaal. Ah, oké. Okay. Dan, dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip. Ja, ja. volgens mij kwam er een baby aan. Oh, dat is leuk voor ze. Dus, ja, ja, dat is toch leuk. Ja. Eens dus even kijken. Maar ja, als ik op die manier van het rook af kan komen, graag... Ja, ja, ik eh, vroeger, ik, toen ik het gekke was, ik ben in 1973 begonnen met roken. En dat, uh, dat, uh, zo, ja, Ik mocht nog niet roken van mijn ouders, toen was ik 14 of zo. Ja. En toen was ik 16 jaar en mijn broer die rookte, mijn schoonzus rookte. En die zijn allebei gestopt. Ja, mijn broer wil nog wel eens een sigaartje roken, maar dat is ook uh, uh, te verwaarlozen. Maar die rookt geen check meer en, en, en mijn schoonzus rookt al... Sinds 1976 al geen ene peuk meer. En uh, dat vind ik wel knap hoor. En uh, ja, wat wil ik nou zeggen eigenlijk? Uh, maar ja, goed. Ik ben. Uh, oh ja, toen gaan roken. En toen vroeg ik aan mijn ouders: van joh, eh, want ik kreeg wel eens een sigaretje van ze. Ja, ik bedoel, jullie zitten er top. bij. Mag ik roken? Ja, zeg mijn ouders, als je maar niet te veel rookt. Nou. Toen ik nog op school zat, viel het nog mee. Maar toen ik eenmaal ging werken... Toen werd het... Uh, een pakje denk ik drie dagen mee. Toen werd het twee dagen. En dan ruik ik een pakje check per dag. En dat er maar 40 gram in zit... Doe ik er soms nog niet eens een dag mee. Want nee. Dan dus, oh, ruik je veel. Ik zie ja, er zit al 10 gram minder in. Hè? En het is dat ja, nog wel veel, hoor. Al, het is ook wel veel, heb, maar goed. Een pak, pakje van 30 of 35 gram... En daar doe ik dan... Zeker twee dagen mee. Oké. Okay. Ja. Nou, dat valt dan nog mee dan. En daar zit 30 gram in? Uh, 30 en soms 35. En daar doe je twee dagen in. Nou, dat, dat, ja, ja, zeker twee nou, dagen. Dat, ja. dat, dat valt dan nog wel mee dan. Ja, ja maar goed, dat zijn toch wel bijna uh, tussen 15 en 20 sessies per dag. Ja, oké. Okay, maar ja, bij mij zijn het er 40. Ja, want je haalt er natuurlijk 40 uit, hè, ongeveer. Het ligt er ook aan hoe dun of je ze draait. Maar ja, ik draai hem best wel, uh, normale maat dan. Hè? Een beetje uh, geen hele dikke, ja. maar ook geen hele dunne. Nee, nee dus, uh, niet dunne inderdaad. En uh, ik ben al blij als je, als je bijvoorbeeld op visite komt bij iemand waar niet gerookt mag worden. Maar mijn moeder mag wel op balkon roken, maar niet in de woonkamer. Nou, nee. ik zal je vertellen, toen mijn vader nog leefde en al mijn broers nog thuis woonden, waren we, en mijn opa daarbij, nou, die rookte toch al niet veel. Af en toe een sigaartje. Maar mijn vader rookte. Bijna al mijn broers ruikten. En mijn moeder, die, die heeft nog nooit gerookt. Maar die zat er wel tussen. En ze is 86 jaar en ze leeft nog. Zo ja. ja. En nou, ze ik wel met de gezondheid hoor. Maar goed, ze leeft nog. Hè. En maar. Uh, van al mijn broers. Mijn jongste broertje die, die had nog nooit gerookt. Die is pas uh, tien jaar geleden gaan roken. Oh, okay. Ja, dat denk ik, ja. Zonde, hè? Zonde, echt hoe, zonde. hoe oud was hij dan dat hij begon? Nou, hij is nou uh, 48. Dus uh, zeg maar 38 of zo. Ja, ja ik begon ook al vrij laat, hoor. Op mijn 21ste. Ja. Mm -hmm. Maar ik, ik was 14 toen ik begon. Dus uh, ik ruik nu 40 jaar, dus. Ja, de meeste mensen beginnen in de tijd, hè? Ja, dus in september, eind augustus, begin september, is het 40 jaar geleden dat ik begon. En ik weet nog steeds welk merk het was. Ik had een schoolvriendje, die kwam me elke dag halen, want die woonde bij mij in de buurt. En die pikte altijd sigaretten van zijn moeder van het merk Belinda. Oh ja, ja, ken ik wel. Belinda. Ja, ja toen, uh, toen ruikte ik nog niet zo heel veel. Toen, en uh, ja, meestal deed ik het stiekem uit het raam als ik ging slapen. En dan deed ik de, de deur op een keer dat ik mijn vader de trap op hoorde komen. <laughs> en dan ging ik bij het open raam staan roken. En zodra ik hem... Toen ik... op toep, toep, en denk, schoot ik hem de straat op, die peuk. Kijk wel eerst of er niemand aankwam natuurlijk. En dan schoot ik naar bed in. En uh, ja, soms, soms uh, betrapte die me. En hij zegt, Waar ben, ben je nou aan het roken? Ja, ik ruik het toch. En ik denk, shit. <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> en aan de ene kant was het best spannend, weet je. Van ja, je doet iets wat niet mag. En ineens mag het, en dan ga je teveel ruiken op den duur, weet je wel. Dat is heel nou, het, gekke was dat ik, dat, het rare was dat ik in mijn puberteit al eens een sigaret had geprobeerd. Nee. En toen vond ik het echt ontzettend vies. Mm. En, en ja, daarna, dus toen ik in ja, jaren 21 was, toen ineens. Uh, ja, Hierheen, dus dat kon ik ook. Nou, ik zou je vertellen, dat schoolvriendje van me, die, die had dan die Belinda-sigaretten van zijn moeder, maar ik inhaleerde niet, ik nam een trekje en ik blies het uit, want jaren daarvoor, dat was, meen ik, eind jaren zestig, toen eh, was ik aan het fietsen in de haven, en nee, ik was ouder, want ik had pas een fiets toen ik elf was. Dan nee, was ik ouder, ja, of elf of twaalf. Komt er een gozer met een sigaret, een jaar of zestien. Hij zei, moet je er ook heen? En ik, eh, ja... Ik steek hem op, hij zei ja je moet er wel inhaleren, ik zeg wat is dat dan? Hij zei je moet het inademen, inademen? Nou, toen kreeg ik een hoesbuik dat bijna ook dood ging, dus toen had ik helemaal geen interesse om te ruiken, dus vandaar dat ik niet ja. inhale, inhaleerde. Toen zegt hij ook, je moet wel inhaleren, want dan geniet je echt van de smaak. En dus ik zei ja, maar dan hoest ik mijn longen eruit, want dat heb ik jaren geleden al eens gehad. Ah, zei hij en ah, ik dan. Hij ik toch ook niet? Dus, dus ik ga inhaleren. Dus denk ik, ja, het valt eigenlijk best wel mee. En uh, toen een gegeven moment werd ik er een beetje van een beetje licht in mijn hoofd van. Dat vond ik eigenlijk best lekker. Toen heb ik overgegaan ja. op zware check. Ik zieken van mijn vader uit uh, pakje shake, een pakje check een checkie gedraaid. Nou, vraag me niet hoe ik die draaide. Dat ding zag er niet nee. uit. En uh, werd ik er een beetje ook een licht uh, in mijn hoofd van. Maar op een gegeven moment ga je er ook aan wennen. Maar zware check... Nou, no. dat kwam heftig al, maar ik vind het, nog, vind het nog steeds niet lekker, hoor. Zware check moet ik zeggen. Nee, maar, dat, maar die, die gozer zei dat hij niet moest hoesten. Dat is gewoon echt puur verschil per persoon, hoor. Ja, maar goed. Maar toen ik uh, trek in, dan was ik natuurlijk al veertien. Was ik al een jaar of zes uh, ouder. Ja. Toen werd ik uh, moest ik niet hoesten, maar ik werd wel een beetje licht in mijn hoofd toen het sigaretje op was het waren ja. gewoon normale, geen wiet of zuig, gewoon normale sigaretten. Oh, pardon. Ja, maar, wat uh, ik altijd doe, dat, ja. wat ik altijd doe, dat is ik inhaleer maar gedeeltelijk en de rest blaast ik uit. Ja, oké. Okay. Ja. Mm -hmm. ik, uh, ja ik kan daar helemaal niet tegen als ik het zeg maar diep in zou inhaleren, dan zou ik er denk ik ook doodziek van ik worden. Ik zou je wel vertellen, mijn vrouw en ik, we hebben een relatie sinds kijk, ik 1997 toch? Ik, ik, ik kon er al langer hoor, want toen rookten ze ook nog gewoon sigaretten. Tussen in januari gestopt met roken. en we kregen een relatie met elkaar in juli. De maand juli 1997. toch. Maar ik ruik nog steeds. Maar toen zijn we verhuisd. Toen, euh, toen zegt ze: Nou, wil ik niet meer dat ze in de woonkamer rookt. Dus wat deed ik? Dan ging ik in de keuken roken. En nou, in het vorige huis had ik nog geen eigen hobbykamer. en dat heb ik nu wel. Dus nou rook ik in mijn hobbykamer. Af en toe doe ik, ja, als ze dan weg is, dan rook ik wel eens in de woonkamer. Dan komt ze thuis en dan wordt ze boos. Zegt ze: Je hebt gerookt, ik ruik het toch? Zeg, ja, sorry, ja. Je, je hebt helemaal gelijk. Maar ja, ik zeg: Ja, dat kan je toch in je kamertje doen of in de tuin als het dan. Eh, Oké, okay. dus ik probeer er wel rekening mee te houden. Maar, maar in de auto rook ik ook. Ja, nee, als ik bij mijn moeder ben, dan rook ik ze altijd in de keuken. Nou, Met het e, raam open. Ja, oké, okay. ik ruik dan bij mijn moeder op het bokom Want ja. dan mag ook niet meer geruikt worden. Dus uh, dat doe ik het op het bok Want waar ze eerst woonde, zo'n eerst in Den Haag, deed ik het ook op het bokom en, uh, en nu woont ze in Soetermeer En uh, ja, het is uh, best wel uh, koud en zo. Maar ja, ik denk, ja, ik ga niet. Uh, weet je, het vrouwtje kan er niet tegen, dus ik ga elkaar... In, in de, op een balkon roken, weet je. Nou ja, dan ja. is het uh, mijn halve peuken en uh, nou, dan heb ik het koud. En dan, dan heb ze zo'n uh, ja, vaas met, met uh, een steen erop, zo'n uh, <laughs> wat het is, zo'n kai. En daar zitten al die peuken van mij en van een broer van mij. Er zitten al die peuken en die zitten er al twee jaar in gelopen. De pot wordt steeds voller, nog even. Oh, god, En dan kunnen we al die peukjes dan uh, bijvoorbeeld wel een leuk, leuk klusje... ...al die peuken uit elkaar halen. Ja. En, en dan uh, even goed... Uh, ...goed... Uh, ...ja, goed pulken En al die verbrande resten uh, sorteren. Die gooien weer weg. En dan hebben we een Weet je wat bugcheck is? Uh, nee, nee. Ik weet niet of het typisch Haags is, maar je weet al die... Die straatzwervers die hebben natuurlijk geen geld om check of sigaretten te kopen. En dan halen ze peuken van de straat of uit asbakjes bij uh, station. En dan draaien ze er een nieuw checkje van. Nou, ik zal je vertellen, ik weet nog wel, toen ik uh, pas rookte, toen waren mijn ouders er niet, en er stond de asbak met allemaal opgerookte peuken van mijn vader. Ja. En ik had geen geld om sigaretten te kopen, want ik zat nog op school natuurlijk. En dus er ging twee, drie puiken, had ik één nieuwe van gemaakt, niet te, niet te pruimen. Wat is dat nee, vies. Nee, dat is afschuwelijk. Dat is echt Oh, schuurlijk. dat is verschrikkelijk. Nou, ja. ik heb het toen nooit meer gedaan hoor. Ik denk, oh, nee. wat is dat vies. Nee, ik, ik ken ook iemand die had, had ook niet zoveel geld en die, uh, ja, die haalde ook gewoon alle checken uit de uh, asbak. Maar ja. Uh, ja, als ik dat zie, hè, als zo'n zwerver bijvoorbeeld... Uh, een peuken raapt om shaggies te draaien. En ik zie dat. Kijk, roken doet hij toch wel. Weet je, of hij het nou vindt, of dat hij het krijgt of pikt. Dan ga ik naar zo'n man toe. Ik zeg, joh, wat ben je mee bezig, man? Ik zeg, hier neem een shaggie van mij. Dat is veel gezonder dan, dan voor... Je weet nooit wat erin zit. Je weet het nee. niet. Je weet niet... Iedereen heeft het, ja, die heeft het in zijn mond gehad, het legt op straat. Uh, ik zeg, neem een checkje van mij dan, weet je. Nou, joh... Ja. Die gauw, ze ken me wel zoenen, weet je wel. Ja. Doe ik doe liever dit. Als ik het zie, dan krijgt hij van mij. Mag hij nog twee of drie draaien ook van mij, weet je wel. Ik bedoel, eh, ik denk, ja, als je toch al rookt, dan kun je beter dat roken. Dan geef ik nog liever liever wat weg als dat die mensen van de straat. Eh, en, ja, dat is heel aardig van je, ja. Ja, ik bedoel, eh, het gebeurt niet vaak hoor. Af en toe, als ik dat zie, dan joh, neem dan nou maar één van mij, joh. Zo, daar liggen die rotzooi, weet je. Ze nemen er dan twee of zo, voor straks onderweg. Dus uh, ja, zo, ja, zo los ik dat dan op, weet je. Maar ja, ik kom ook wel eens junkies tegen af en toe. Eh, op mijn werk of zo, als ik aan het werk ben. En dan, gaan, dan komen ze met een leuk praatje, gezellig. En dan proberen ze geld van je los te praten. Ja, sorry, maar, oh, eh, ja, daar ga ja. ik niet om beginnen, weet je? Want dan zie ik mijn collega's, want dan vaak is het dezelfde persoon. Dus zie ik mijn collega's al weglopen, en denk ik, oh, dan komt hij die, komt die of zij ja, weer, weet je? Ja. Dus ja als je het probleem is, als je, dat, als je dat eenmaal doet. En dan, dan vragen, je vragen ze. Wat je, wat je zet, een verhaal, hè? Dan vragen ze eerst een checkie, nou ja, dan geef ik een checkie, want ik kan geen nee zeggen, weet je wel. Mm -hmm. En dan beginnen ze ineens over, ja, ik heb geen geld en zo. Ik zeg ja, sorry, maar eh, ik kan je niet helpen, maar weet je wat het is, als je dat doet, dan blijven ze komen. Ja, ja, precies. En nog even, ze staan bij de poort van het bedrijf, weet je. Dus ja, dat is ook niet ja. de bedoeling, weet je wel. Ik vind het vreselijk hoor, natuurlijk, ik vind het erg dat die mensen geen geld hebben, maar ik kan niet heel Nederland helpen, weet je. Nee. Ik nee. wou dat, uh, ja daarom hoop ik ook uh, in de toekomst dat we nou eens een beetje sociale regering krijgen. Die ook wat aan die armoede doet, weet je. Dus Zeker, uh, ja. ja. Dus. Zou ik een liedje draaien? Nou ja, dat is goed. Ja? Nou, dan gaan we even iets draaien. Wat wil je horen, Sunset? Oh, mij maakt niet uit. Maakt het er niet uit? Ja, ik heb hier uh, even kijken hoor. Dan heb ik. Uh, even kijken. Dan moet ik even mijn player even opzoeken. Oh jee. Heb ik hem alweer weggeklikt? <laughs> uh -oh. Uh -oh. oh ja, er is hij weer. Uh, ja. Um, laten we eens. Easy Listening muziek heb ik ook. Allemaal van Jamendo gedownload. En dat is vrije muziek. Oktober 2013. Heb ik trends en Easy Listening. dan hebben we hier. Edificia Silanos featuring DJ. H-S-R-S of zoiets. Nou ja, en dat liedje dat heet Belly Rhythm. Visa Salinas met het liedje Belly Rhythm, oftewel de buikdans. Ja, ja, nou zie ik op de chat is Tom erbij gekomen. Uh, Jacco is ondertussen alweer, uh, alweer weg. Ik denk dat hij uh, naar bed is gegaan. Want, uh, oh ja, staat hier al. Uh, bij. Bye, bye, mijn wekker gaat om vijf uur. door. Jaap. Nou, Tom is er ook bij. En die zegt, ik heb natuurlijk nog nooit gedaan maar het lijkt me een raar mengsel van verschillende soorten en merken wat sigaretten betreft ja, dat, ja ieder merk heeft zo'n zage smaak hè? Dus, uh, ja, vroeger vond ik sigaret ontzettend lekker en uh, ja. ik weet niet dat een bepaalde smaak maar de, uh, uh, ja, ik vind het nog steeds lekker alleen wat mij opvalt is sigaretten zo gauw, gauw uh, op zijn vergeleken ja. met vroeger. Ik weet niet of dat komt dat ze wat luchtiger gemaakt zijn. Want, uh, vroeger... Ja, dat weet ik ook niet. Ik had, uh, ik had camel orange altijd. Ja, oké. Okay. Maar in de jaren 70 en 80, uh, ik vond dat ze met een sigaret uh, van het merk camel uh, langer deed dan nu. Dus ze zijn net zo groot. En alleen vind ik, vond ik ze vroeger toch lekkerder. Ik weet niet wat er, af en toe koop ik wel eens camel. Maar vroeger, toen ik pas rookte, hadden een gymleraar die rookte camel. En dan hadden we een keer een werkweek. Toen ging hij uh, sigaretten uitdelen. Hè. Ja, dat kan je nu niet meer voorstellen. Een leraar die sigaretten aan zijn leerlingen uitdeelt. Was nee, wel op de nee. middelbare school hoor, dat zag ik er even bij. En die ja. vond ik lekker, joh, die camel. Die vond ik heerlijk. Echt. Dus, uh, ja, sommige, sommige sigaretten zijn heel snel opgebrand inderdaad. Mm. Maar af en toe vind ik, uh, hoe heet die ook weer? Die, die Malboro ook best wel te prime hoor. Nee. Ja, die heb ik af en toe ook wel eens. Ja. Ja. Ah, ik vind het alleen zo duur. Ja, Die check is ook niet goedkoop. Want in België betaal je van een pakje drum 6 euro en hier 28. Nu zit er nog uh, ja, van 28, zit er wel, geloof ik, 50 gram in. Ah, ja. Maar uh, ja, dat is wel een verschil. En Luxemburg is nog goedkoper dan België. Maar ja, je kan beter helemaal niet roken. Precies, nee. nee. Maar. Dus uh, dat zeg er wel even bij. Ik weet niet of ik deze uitzending online ga zetten. Want ik vind het best wel, uh, ik ga hem wel op uh, Archive zetten en ik stuur hem wel jullie toe, maar ik ga hem niet op mijn site plakken. Dus uh, ik wil hem wel jullie toesturen. Via de archive, weet je. Wel? Ja. Dus uh, maar ik ga hem denk ik niet online, want ik weet niet wie er allemaal meeluisteren. Uh, weet je zo, bedoel ik. <coughs> Want niet iedereen weet dat van mij, hè, over die alcoholgebruik uh, en zo. Dus, uh, oh, ja, dus ja, ja. Ik ga het wel op archive plaatsen, maar ik stuur hem jullie wel door via uh, e-mail of zo. Of, of via de, de, de, hoe noemen ze dat, de, de Skype uh, chat. Ja. Yeah. Dus, dus jullie kunnen wel gaan naluisteren als je dat wil. Want dan heb ik nog dat muziekje, die muziek van die Keltische muziek. Of van die love mix. ik weet niet of jullie dat nog hebben kunnen luisteren. Dat heb ik een paar, een paar keer uitgezonden vandaag en gisteren. Die had ik opgenomen als uh, um, een beetje house, een beetje trends, Trendsmuziek. En dat heb ik aan elkaar geplakt. Dus, uh, dus die, die ga ik wel uh, zichtbaar laten plaatsen op uh, Facebook. Of uh, ja, ook, uh, maar dan via de website van Eurostar. Dus die mag je weg, leuk, ja. gewoon luisteren dus. Maar dit programma, dit ga ik, al, is alleen, uh, ga ik alleen voor jullie uh, verspreiden. Dus die ga ik niet okay. uh, aan iedereen rond. Uh, <laughs> nee, maar dat, dat snap ik ook wel hoor. Nou, maar ik vind, andere mensen kunnen er misschien van leren, weet je. Maar ja ik, ik, ik heb, uh, ja, ik weet niet met mijn werk en zo, daar dus zit ik ook een beetje mee. De mensen die dat horen. Sommigen weten het wel, maar niet iedereen weet dat van mij, weet je. Nee. Dus uh, mijn baas weet dat niet. Dus dat wil ik graag uh, zo houden. Oh jee, je startlaat ze je baas nu. <laughs> nee, bij wijze van spreken. Maar ja, goed. Uh, ze vragen ook wel eens, joh, als je ooit uh, wat hebt of zo, kom dan mee. Ik denk, ja, maar dan kunnen ze natuurlijk ook uh, als andere doeleinden gebruiken. Hè, om jou uh, je nek om te draaien, bij wijze van spreken. En zoals ja. ze dat niet gauw doen. Maar ik denk, je moet om met zulke dingen heel voorzichtig zijn, weet je wel. Dat klopt. Dus... Uh, ja, dus vandaar... Hey, ik heb drie luisteraars, zie ik hier. Drie luisteraars... Oh ja, Tom zit daar natuurlijk. Tom, uh, Sunset... En dan uh, onze vriend Marcus. En ik... Uh, nee, ik, ik, ik tel niet mee hè, eigenlijk met luisteraars. Oh nee, nee dat ben ik dan. Want ik heb mijn andere toestelletje aan voor de controle... Of de uitzending ja. nog, uh, nog goed loopt. Maar ik moet je zeggen... Ik heb mijn bitrate verdubbeld... Van 64 naar 128 kbit... En in het begin ging je nog wel eens uh, kreeg bugs, of hij bleef hangen. En hoorde no, is zo'n soort ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, uh, dat stotteren, weet je wel. En sinds ja. vorige week ben ik in 128kbit gaan uitzenden. Helemaal niks aan de hand, hij doet het fantastisch. Ik, denk, ik weet niet of jullie het aan de geluidskwaliteit merken, als jullie luisteren. Nou, Want, ik heb uh, het de laatste wel, uh, uh, hoe zeg je dat, een keer ingetund en ik merk wel het verschil, inderdaad. Ja, ja. Want, ja. uh, want Adrie, die heeft deze site van mij dan gebouwd. En die vroeg wel eens, waarom zend je niet uit in 128 kbit? Ik zei nou, omdat mijn computer gaat stotteren. Mijn oude computer dan he. Die nieuwe die draait de muziek op. Of hij zei, maar waarom zend je dan niet op je nieuwe computer uit? Ik zei nou, het is heel lastig om uh, op één computer in te streamen en muziek te draaien. Het kan wel met ja. Win. winamp kan dat wel. Maar dan is het alleen maar uh, alleen muziek zonder spraak. Dan lukt het wel. Dan kan ik. Uh, maar dan gaat hij ook niet stotteren. Nou, ik heb ook wat ik op, uh, met dat programma van Virtual Player of Virtual DJ uh, opneem. Dat doe ik in 192 en die zet ik gewoon zo op, uh, op archive. En dan is die gewoon hoge kwaliteit. Maar met uitzenden doe ik dan op 128. En die neemt ook 28 op. Dat is de M3W hè, die je bij Ridder Radio ook gebruikt. Want uh, Sunset heb hetzelfde programma als ik. En dan kan je het, de uitzending opnemen, maar wel in dezelfde bedrijf dat je aan het uitzenden bent. Dus, nou, 128, dat klinkt. Ik vind hem ook wat meer hoge tonen hoor je meer. Hè? Want ik had van de week op mijn versterker aangesloten. Op mijn gewone muziekversterker. 50 watt. En ik denk, nou, ik hoor, ik hoor inderdaad wel verschil, ja. Ja, nou, ik had eigenlijk nog een vraagje aan Sunset. Uh, sunset? Ja. Want uh, ik heb uh, ge gemerkt dat op de donderdagavond heb je alleen nog maar Dana en Guus. En ik dacht misschien, uh, maar dat moet je natuurlijk ook zelf wel willen, maar je, je zou weer kunnen gaan uitzenden ook op de donderdag. Ja, ja zou kunnen, maar ik ben nog wel bezig met een vriendin. Misschien dat we samen nog uh, uitzending gaan doen, maar dat is nog allemaal, uh, dat is nog allemaal in process, uh, daar kan oh. ik nog niks over zeggen. Oh, oké, okay. nou, dat zal wel leuk zijn, want ja, donder donderdag heb je alleen van 11 tot 1, en ja. de rest van de avond eigenlijk helemaal niets. Ja, maar, maar goed, uh, dan zou ik toch niet meer terugkomen in de oude vorm, sowieso niet. Dus... Nee, een soort nieuwe, moderne iets of zo. Nee, uh, zo... nee dan, dan, gaan we, dan gaan we de radio overstijl te zetten. Ja, hij is, oh, ik ben wel benieuwd. Ik kan niet wachten. Een, als, als dat doorgaat. Je zendt nog je wel ja. op dinsdag uit, toch? Met die mix? met die muziekmix ik ga gewoon bij Jaap uitzenden. dat mag ook. Mag oh, dat kan ook. Hoor. Dat kan ja hoor, dat hey, kan. Nee, maar ik, ik ben eigenlijk wel, uh, vond het niet leuk dat hij donderdag weg uh, viel. Maar nee. uh, ja, om het weer terug te nemen, ik weet niet. Dus dat uh, weet ik nog niet. Ik ben nog even uh, daarover aan het denken. Maar ja, sowieso is ja, Sowieso in de zomer, dan heb ik eigenlijk niet zo'n behoefte om radio te maken. Klinkt misschien raar, maar dan ben ik veel in de tuin en weet je wel, dan... Ja, het moet niet geen... Uh, ja, het moet een hobby blijven, zeg maar. Ja, maar bij ja, radio moet je wel uh, elke week zijn natuurlijk. Ja, ja. ja. ja dat snap nou, ja. ik. ja, uh, ik, ik, ik heb ook wel daar wijken ertussen, hoor, dat ik dan uh, niet uitzend, hè. Dat hebben jullie vast wel eens gemerkt. Ja, dan, uh, nou ja, ik, denk, ik ken, uh, eu, weet, denk, weet je wat, dan draai ik alleen maar non-stop muziek. Maar dan, ik kan de liedjes ook losdraaien, daar heb ik ,uh, zo'n playlist. En af en toe een jingle ertussen en dan laat ik alles gewoon door elkaar draaien. Nou, dat zijn eh, een, euh, honderden liedjes allemaal. Ik denk, nou ja, goed, er zijn altijd wel mensen die luisteren, weet je. Maar ja, ik kan beginnen heel veel datzelfde. Toen heb ik uh, heel veel muziek gedownload, dus elke week ga ik weer wat nieuwe liedjes uh, downloaden. En elke week weer proberen een beetje variatie in te brengen. Want op een gegeven moment zijn mensen het ook zat als ze steeds dezelfde liedjes horen, hè? Ja, oké, okay, oké, okay, ja. Ja, want uh, oh. de violette vlam die is verhuisd van donderdag naar dinsdag en nog maar één uur, ja. ja, klopt. Ja, maar ik praat daar liever een keer privé over, Marcus. Oh, oké, okay. nee, dat is goed, ja. ja. Dus maar, uh, ja, nee, ik zat toen helemaal in de flow, weet je wel, van uh, donderdag, zondag, dinsdag. En uh, dat deed ik al... Uh, Best wel een tijdje. Ja, dan ben je eenmaal uit die flow... en dan is het moeilijk om er weer in te stappen, moet ik zeggen. Hmm. Ja, dat begrijp ik. Ja, zondag doe je het ook niet meer, natuurlijk. Nee. Dus je doet alleen de dinsdag nog, begrijp ik. Ja, ja en dan ja, okay. het donderdagnacht, hè, met, uh, met Guus. Oh ja, oh, ja tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat is fantastisch, ja. natuurlijk. Oké. Okay. <laughs> dus, uh... Ja, ik ben natuurlijk niet altijd helemaal, uh, helemaal fris en fruitig, dus... Uh, Nee, maar ik, ik, verheug me, ik verheug me het meestal tot de maandag en de donderdag. Dat vind ik toch de twee leukste dagen op redden. Ja, dat vind ik wel leuk, maar op, maand, op maandag ben ik moe. Ja, weet je, oh, ik, vind, okay. ik vind op maandag, dat vind ik wel zo jammer. Want vroeger zat ja. uh, Willem op vrijdag. Ja. En dan zat ik echt uh, vanaf uh, Guus al te luisteren tot dan één uur. Maar ja, de andere dag hoef ik toch niet te werken meestal. Nee, Heel af en toe is wel eens, maar... Meestal ja, is hoef ik, uh, en op de maandag, dan moet ik echt, ik moet de honden dan nog uitlaten, want s'nachts laat ik dan de honden meestal altijd uit. En dan wordt er wel eens drie uur dat ik pas in mijn bed leg, En dat leg ik het wel mezelf voor een beetje ook, want ik ben een beetje een uh, nachtmens wat dat betreft. Maar ja, ik moet toch, als ik voor drie uur niet naar bed ga, dan wordt het een probleem de andere dag. Ja. Ik probeer zo vroeg mogelijk, maar het lukt ook niet altijd. En dan vind ik, het, uh, ja, ik vind het jammer dat Willem niet op vrijdag meer zit. Want ik vind het programma, uh, ja, het is wel leuk dat ze kan meepraten en zo, dit en dat. Maar het gaat vaak wel de laatste tijd over hetzelfde steeds. Weet je wel? Ja. Het gaat ja, is... over computers en uh, het is allemaal wel ja, interessant. Niet echt leuk, nee. Ja, misschien, is het een, misschien is het een voorstel dat uh, Willem erin weer. ...oude webs op de vrijdagavond tussen 9 en 11 mm. kan uitzenden. Ja, kan. Nou, weet je, ik ben al... Kijk, uh, inderdaad, uh, Mark zou leuk zijn... ...maar ik ben al blij dat die uitzending maakt. Dus, uh, ja, tuurlijk. Ja, dat is sowieso. Zo, mm. zo kan je het ook zien. Ja, dat is ja. ook Want uh, zo, We ja. hebben ook ja. heel lang zonder Willem uh, gedaan. Ja, met, uh, dat, uh, Ik vond het wel een gemis, hoor. Want ja, ik ja. weet niet wat dat met Willem is... ...maar ik luister ook wel eens naar zijn oude programma's op Ridder Radio. Mm. Want uh, en dan hoor ik uitzendingen van toen, uh, van Voorridder Radio. Oude opnames van Radio 100. Nou uh, heb ik Radio 100 nooit meegemaakt, want die keer in Den Haag niet ontvangen toen. Maar wel van, uh, hoe heet dat kanaal? Talk Radio. En, uh, oh ja. en uh, nou ik zat echt te genieten als ik daarna luisterde. Naar die oude uitzendingen van Willem de Ridder, weet je. En uh, ja dat vind ik gewoon leuk. En daar kan ik uren naar, naar luisteren. Ik weet niet, die man die heeft gewoon iets. Hij... Hij kan het heel leuk brengen en zo. En, uh, nou, echt geen kwaad woord over Willem, echt waar. Nee, oh, uh, Talk Radio heb ik nooit, niet nooit bewust meegemaakt. Ah, Oké, okay. ja, was in de jaren negentig was dat. Was vrij jong nog toen, ja, denk ik. Ja, was begin jaren negentig. Er was zelfs uh, Theo van Gogh had een uitzending, hè. Ja, Die had ook een eigen radioprogramma. En zo. die had gewoon schaait dan iedereen. Die zag gewoon wat hij vond en zo. En uh, waren de mensen boos? Nou, dan werden ze maar boos. Ja. En uh, ja, het heeft hem helaas wel uh, zijn leven gekost. Helaas. Maar uh, kijk, je hoeft het niet altijd met iedereen eens te zijn om uh, iemand voor zijn mening uh, koud te maken. Nee, nee. Het, uh, wat, uh, vind, ik vind dat hij dat niet verdiend heeft. Kijk, ik vind iedereen mag, Kijk, je kan ook de radio uitzetten. Als je je ja, ergert kom. om iemand, je kan hem ook uitzetten of op een andere zender. Ja, toch? Bedoel, dat kan toch ook? Bedoel, ja, inderdaad. Uh, ja. Maar ouders die zaten ook wel eens als op televisie wat was en dat ging over seks of er werd in gevloekt. Nou, dan ging die of uit of op een ander kanaal. Ik denk, nou, mooi opgelost toch? Maar goed dat er dan meer dan één kanaal op zijn televisiezender zit, ja toch? Ja. Dus, ja. Uh... Yeah. <laughs> Hé hey, jongens, ik ga het uh, afsluiten. Het is nou 11 uur. Ja. Oké. Okay. En, uh, en, uh... en ik ga misschien zo nog even de stad in. Oh, ze gaat wel. Weer... Ja, dat is toch pas om uh, één uur of zo. Okay. Maar ik, ik woon er vijf minuten vandaan, hè, dus. Uh, Oké. Okay. Ik ben er zo, hè? Oké. Okay. Okay, ja, ja, ik, ik heb een vrij, week, of vrij weekje. of oh. vrij weekendje niet, maar. Oh, een vrij weekje. Ja. Nou, doe oh, voor zich toch? En uh, <laughs> ik zou zeggen, veel plezier vanavond. Ik weet nog niet of ik zin ja. heb hoor, maar ja, dan okay, dan kijk ik kijk wel tegen die tijd. Ja. Ik heb natuurlijk een paar uur. Oké, okay, Sowieso een fijne nacht gewenst, jullie allebei. Ja, jullie, ja, ja, jullie ook bedankt. Hè. Sunset Husker bedankt. En uh, natuurlijk ook Marcus en Tom, die luistert. En die zit op de chat, zie ik. Ja. En natuurlijk ook uh, Bob bedankt. En uh, ja, wie hebt er nog En iedereen die geluisterd heeft en uh, die het later terughoort. Uh, tenminste. En dit is zo'n select groepje dan, wat ik, wat ik nu uitzend, dat is alleen voor jullie bestemd. En uh, Tom, eventueel Tom. En uh, voor de rest uh, zou ik zeggen, nou jongens, uh, we horen elkaar en zien elkaar misschien op Ridderradio morgenavond. Misschien Zeker. nog even. En uh, nou, jullie ook hartstikke bedankt voor de medewerking. En uh, graag tot een tot, andere keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye. Ja, oké, okay, luisteraarsjes, We gaan uh, beginnen met uh, het einde. We gaan nog één liedje draaien. Om het af te leren. En dan uh, nou, volgende week, weekend, zijn we er weer. Dan gaan we zaterdag en zondag non-stop muziek draaien. En uh, Butterfly. Ah, wat is dat? Asian Wonders. Ja... Butterfly Tea. Luister tot de volgende keer. Bye bye. Passion voor jou!